Ja, hij is weer terug van pensioen. En uh, uiteraard Peter, mijn naam is Johan en uh, wie weet schuiven er nog meer mensen aan. De, de deur staat wagenwijd open, dus uh, ja. Yoshi, ben je gedepensioneerd omdat je dekkingsgraad te laag wordt? Nee, ja. Nou, dat zal ik zo even vertellen, dat zal ik zo even terugkomen. Maar onkruid vergaat niet, hè? dus je kan erop rekenen dat het altijd blijft. En het is eigenlijk een beetje per toeval, want ik moest even... Johans Facebook-account die is geblokkeerd door allemaal Hunter Biden-waarheid volgens mij. Ja, ja. Dus nou, nou moet ik mijn Facebook-account op het spel zetten om iedereen op Facebook de waarheid te kunnen vertellen. Dus ik ben benieuwd hoe dit afloopt, want ik heb nu op de knop gedrukt. Ja, ja, ja. Dus, uh, dankzij Jos streamen we nu op Facebook ook. Ja, Um, goed ja, uh, uiteraard uh, hebben we nog de engel de regen vorige week ging het een beetje mis en ik uh, ben er al achter gekomen wat er was ik had weer een heel hip effect gevonden was het wobble effect oh, yeah. <laughs> dat zorgt er normaal als ik niet stream dan werkt het maar als jullie erbij komen dan is er een conflict en dan uh, kan hij dat wiel niet tonen en toen heb ik het wobble effect uitgezet en als het goed is, uh, kijk hoppakee okay. ah, daar heeft al, men... al iemand gepost dus, uh, ja. dus dat wil zeggen, uh, je kan gewoon weer uh, uitroepteken Ron Paul in de chat uh, typen. En dan uh, maak je kans op uh, dit, maar liefst 60 e-guldens nu, hè? ik idee. Dat is ja. bijna een jaar lidmaatschap van de LP. Van, van de LP. Ja, ja. Dus uh, ja, uitroepteken Ron Paul. En dan uh, maak je kans op, uh, op 60 e-guldens. Ja, want uh, hij is ook omhoog gegaan, hè? Dus. Uh, Hoeveel is hegel nu? 10 cent of zo? Ja, het staat er Het is toch wel uh, uh, bijna 40% nou, nee, nee, wacht, sorry. 20% lager dan een week geleden. Oké. Okay. Maar we staan volgens mij inderdaad rond het dubbeltje. Het ligt er ook weer net aan in dollars of in euro's. Ja. Uh, dus, ja en, en bitcoin heeft dus ook een beetje ingeleverd deze week. Dus het zal, ik denk dat die wel lager staat dan een week geleden. hoor. Als je nog geen EGEL wallet hebt, hierboven kun je er eentje krijgen. EFL.nl En dan kun je in een Twitch Whisper, als je, als je wint, dan kun je in een Twitch Whisper uh, jouw adres uh, aan mij uh, doorgeven. Um, uiteraard hebben we natuurlijk toch de egelregen. Dat hoort er ook nog even bij. Hartstikke idee. Ja, en dan uh, maken we het helemaal mooi. Mm. Hartstikke leuk. Uiteraard zijn er ook weer demonstraties uh, aanstaande zaterdag uh, op het Jaarbeursplein. Uh, het zal wel een uurtje of twaalf zijn, denk ik. Ik uh, weet het tijdstip niet uit mijn hoofd. Maar in ieder geval uh, op het Jaarbeursplein, dat is achter het station in uh, Utrecht. Daar uh, kun je verzamelen en dan ga je protesteren tegen maar, uh, wat je maar wil. Dus... Uh, <tie> Hebben ze geen Echt focus. Ja, ik vroeg het nog aan mijn vrouw, die kwam er mee. Ik zeg van wat tegen gaat het? Ja, tegen alles. Oké, okay. nou, ja. Tegen alles. Ik ben er tegen. De tegenpartij. Ik ben er tegen. De... Ja, met z'n allen voor de ons eigen. And ja, ja, ja. Alles. Samen voor <laughs> ons eigen. Laat de rest er allemaal om krijgen. Geen gezeik, iedereen rijk. Ja, maar uh, de bekende fakkeldrager Max, die, uh, die is ook van de partij met de En dus, uh, nog uh, vele andere ja, ja dan moet hij eigenlijk vind ik wel moet eigenlijk gewoon vanaf nu elke protestmars met vakkels. met vakkels, ja ja, <laughs> ja. Dat is ook wel lekker februari ja. mm -hmm. nou, nou, ik weet ja. niet hoe het bij jullie het weer is maar hier is het net zomer hoor. oké okay. de okay. zon die schijnt zo hard joh. ik maar goed ik lees dat de, zal... de winter hier nog een staartje krijgt ja door die trein <laughs> die de trein in Ohio dat, dat, dat... krijgt die winter hier ja. een staartje ja, sterke zin, ja ja. Ehm, uh -uh. um, even kijken hoor, ja, dan gaan we nog even naar de, de, de, de goud zilver bitcoins en de staatsschuldmeter. En ik realiseer me dat ik dat helemaal uh, vergeten ben even <laughs> erbij te halen. Dus dan moet ik nog even allemaal aanklikken en dan moet allemaal nog laden. Mag ik dan uh, de bitcoin doen? Ja, ik zal me even wachten, ik ga het even allemaal de, erbij halen. Dus, dan voel ik me uh, altijd zo mee thuis. Oh, je wil het laten zien ook natuurlijk. Uiteraard, de mensen moeten het ook kunnen zien. Hè? In euro's doe jij het, hè, Johan, of in, in dollar's? Uh, volgens mij doe ik het in dollar's. Uh, ja, DXY heb ik hier ook nog. Oh, wat een ziek idee. DXY het... in dollar's of in euro's? <laughs> <Ja. laughs> ik heb hier in ieder geval de olie. Ik zal even het scherm erbij trekken. Hoppakee. Dat zou wel interessant zijn Peter. Dan krijg je een soort inverter die je zwaai in euro's. Dan wordt het moeilijk uh, af... Er zijn mensen die vragen dat dan. Kan je nou het beste Heineken aandelen kopen in dollars of in euro's? Maar dat maakt natuurlijk niks uit. Uh, de prijs is precies gelijk. Uh, dollars of euro's. Je moet gewoon Heineken kopen en dan krijg je statiegeld. En dan heb je... Oh nee. Ja, ja, ja, ja. Dat is toch zo'n opmerking ook. Ja, uh, ja, dat het een goede maar, uh, de olie? Ja? stabiele belegging is. Zo'n uh, krass statiegeld. Ja, en dat je want als aan de beurs kreeg, dan zeggen ze altijd, nou ik had beter bier kunnen kopen, want dan had ik nog statiegeld gehad. Ja. Ik hoorde het to toevallig, ik was bij een sluiterij, daar kom ik wel eens, en uh, die eigenaar die zat even met iemand te lullen en die, het ging over dat de uh, whisky een hele goede belegging is, want die, uh, die, pres van, die flessen van die, die gaan allemaal in prijs omhoog. Ah, ziek idee. Ook. wie zei dat al? Ja. Ja, dan moet je ze alleen niet opdrinken nee ja, okay, ja, dan is... moet je ze niet opdrinken hij zei ja ik had er eentje die dat een heel erg gestegen was maar ik had hem al opgezopen ja, een zwak punt in het plan ja, ja. goed Ja, maar dat is, uh, dat is niet nieuw hè. ik bedoel uh, in de tijd van de, uh, in de, van de vea, toen de VS net bestond toen had je, werd uh, Wischu ook als betaalmiddel gebruikt oh ja, in de koloniale tijd was het, uh, koloniale tijd was het heel normaal en toen uh, werden rum en whisky uh, als betaalmiddel gebruikt. En uh, daarom had het, uh, was die whisky-rebellion ook. Hè? Dat, uh, uh, Washington wilde toen belasting op whisky uh, heffen. Oh. Uh, ja, dat vond het volk niet zo leuk. Maar dat, dat was omdat ze een geschiedenis hebben met, uh, ja, <laughs> met de falende munt. Ja. Nou, ik ben inmiddels oh, klaar met eten. Dus we kunnen officieel beginnen wat mij betreft. Oké, uh, oké. Okay, okay. In ieder geval, de olie staat op 73,13 dollar. Ja. En even kijken, dan hebben we hier nog de... Dit is goud, dat staat op 18,30 dollar. 18,30. En dan hebben we hier nog de bitcoin. Ja. Dat mag jij doen. Bitcoin opende een week geleden op de 24.500. Heeft deze week een high gehad van 25,23.000 per bitcoin. Een loon van 23,35000 per bitcoin. En staat momenteel 1,2% lager op 24.000 dollar per bitcoin. Als je uitzoomt zie je weer een uh, omgekeerde bar Simpson. Om uh, even wat uh, grafieken en technische analyses erbij te doen. Uh, daar heel duidelijk zie je hier een uh, omgekeerde bar Simpson. Hier, uh. Ja, dat ja, wordt ook het een reverse head uh, shoulders. Uh, uh, nauwkeurig huh? wordt een enorme boel run natuurlijk. Ja, uh, sommigen zeggen dat, hè? Een uh, in-first head and shoulder of zoiets. Dus ja. Yes. Hmm. Nou ja, laat maar komen. Ja, ja. ja. Um, dan hebben we hebben nog een DXY en die staat op 100. Oh, die stijgt. Ja, 104. Vorige week was het nog 103, kom maar nog wat. Het is nu 104. Dus uh, Is meestal niet goed voor de assets, een stijgende DXY. Dus ja. Nou, zijn ze nog steeds met de rente ook aan het verhogen en zo? Ja, die is een microprocentje omhoog. Uh... Nee, het is nog steeds, uh, de voorspellingen zijn nou geloof ik van de markt geen enkele cut in uh, 2023. Of, of maar eentje of zo. Maar de... Ja, ze zouden toch 0, nog wat uh, omhoog doen? Ja, maar cut is omlaag. Ja, dus de markt die voorspelt, voorspelde eigenlijk van nou, het gaat pieken bij, bij vijf en een kwart mm. of zo. En dan gaat dat, daarna gaan ze het daarna weer omlaag doen. Maar dat omlaaggaan okay. is een beetje een verdwenen nou. Oké. Okay. Oh, omdat er weer wat goede cijfers uitkwamen en dat het goed nieuws is slecht nieuws, want goed nieuws betekent dat er geen renteverlagingen aankomen. Oké. Okay. Ja, uh, uh. um, ja, dan gaan we even naar het eerste nieuwsbericht toe. Uh, even kijken hoor. Zoveel contant geld mag je thuis. Uh, Belastingvrij bewaren. Hoeveel is dat bedrag? Ik dacht, uh, we zullen het even gewoon voorlezen. Want ik hoef ik niet te denken. Het ligt eraan of je met z'n tweeën mm -hmm. woont. Bijvoorbeeld. Want ja, ja. dan uh, krijg je er ietsjes bij. Maar het, het zat rond de 26.500 euro altijd. Ik, okay. ik ben even in het bedrag aan het oh, zoeken oh, oh, nu. Belastingvrij toch? Ja. Nee, belastingvrij is ja, maar 500 volgens mij hoor. Oh, ja, ik ben het even okay. aan het opzoeken. Maar dat is, ik heb het nu over totale bezittingen. Dus... Nee, hier, het is 552 euro. Was het in 2021. In okay. 2022 was het 560 euro. Dus 8 euro omhoog gegaan. Yeah. En heb je een fiscale partner. Dan mag je dat maar twee 2 doen. 1192 euro mag je dan in huis hebben. Maar, daar gelden wel cadeaubonnen mee ook. Hè. Dus, uh, ook uh, okay. cadeaubonnen is net zoiets als uh, cash. Uh -huh. Moeten allemaal binnen box 3 opgegeven worden. Als het daar boven komt, moet je het dus opgeven. Ja, maar dan is het toch alsnog dat binnen box 3 jouw eerste 25.000 euro ongeveer. Uh, ja, maar dit gaat alleen over belasting. contant geld in huishouden. Dus als jij ja, ja, contant ja, ja. geld in huis hebt, moet je dat ook opgeven in box 3. Behalve de eerste 560 euro. Dus. Ja, en dat komt, en wat ik dan wel weet, nu weet ik waar we het over hebben. In 2002 was dit bedrag 450 euro, want dat was vroeger 1000 gulden. Mm. Ja, okay. Dus dat ja. wordt langzaam. Wordt minder langzaam de dan gewoon. een beetje omhoog Ja, je mag, je mag steeds meer belastingvrij bewaren, maar ja, wat je er dan aan waarde daar dan wordt, kan steeds kopen, minder. Ja. Uh -huh. ja, en er staat ook nog bij: uh, ja, pas op met zoveel geld in huis, want uh, de inboedelverzekering die dekt dat dan niet. En er uh, wordt ook nog genoemd dat, uh, dat je geen aankoop met contant geld mag doen uh, van meer dan 10.000 euro. Dus je mag niet een, uh, een auto gaan kopen of zo met, met de contant geld. Dat je denkt van nou, ik leg het contant geld in de kluis. Ik geef het niet op en dan koop ik er volgend jaar een auto van. Ah, ah. Je kan er eigenlijk alleen uh, met e-gulders en bitcoins kun je makkelijk met contanten kopen. Ja, kan je met e-gulders een auto kopen? Nee, uh, met contant geld kan je e-gulders kopen. Ja. Als je nou nog ergens 50.000 euro hebt liggen, dan moet je gewoon even bellen, ja, okay. dan kom ik langs. Ik dacht dat die, uh, die local bitcoins die is ermee opgehouden. Nou ja en nee, want er zijn ook weer alternatieven voor gekomen, maar ze werden toen wel op een gegeven moment uh, kwam daar toch een beetje overheid op af, zeg maar, die dat niet zo leuk vonden. Ja. En het is nu zo dat als jij dus uh, contante bitcoins tegen contante verhandelt, dan ben jij dus eigenlijk een money transmitter en dan moet jij dus daar ja, KYC gaan doen. En als jij dan, als de politie langskomt en zegt... Goh, onze undercover agent heeft van jou voor 15.000 euro aan bitcoins gekocht heb je constant. Dat niet? Heb jij daar ook een kopie van zijn paspoort gemaakt? Als je dat dan niet hebt, dan uh, word je voor witwassen uh, 1500.000 jaar in de gevangenis. <laughs> Terwijl je een waterboard. Ja. wordt. Ja? <laughs> maar je hebt toch nog lo local.bitcoin.com local had je... Maar dat is nou toch local crypto's geworden? Ja, maar daar zijn dus... Als jij degene bent die dat geld aanneemt... Ben jij in Nederland volgens het Nederlandse recht verplicht om... om te dat, dat gaat te doen. ook voor die website, zeg maar. Ja, want of jij bent... Ja, je, moet ze toch, uh, je moet ze toch ontmoeten, die, uh, die mensen in persoonlijk waarschijnlijk. Website ja, maar of niet, die wil zeggen. Ja, het is een websiteje, maar... Zonken. Ja, sorry, mijn schoonmoeder begon weer. Oh, die gaat dan weer een tweede keer bellen. <laughs> God. Dat gaat dan inderdaad op die manier dat je bij een McDonald's gaat zitten. En uh, ik heb ook vrienden die uh, hebben daar een handeltje in, zeg mm. maar, uh, met een heel protocol voor de veiligheid en ziet er allemaal heel professioneel en zo. Maar die die lopen dus inderdaad als jij daar een aankoop doet, ze gaan je volgens mij niet uh, tot 10.000 euro niet vragen uh, waar het geld vandaan komt... maar ook als jij daarboven... dan meer dan 10.000 gaat verhandelen... dan moeten ze dus ook... een uh, belastingaangifte zien... waaruit blijkt... dat jij zo'n inkomstenbron hebt... dat jij jezelf dat kan veroorloven... om voor uh, 50.000 euro... aan contante bitcoins te kopen... bijvoorbeeld. Maar dan nog uh, loop je... Natuurlijk het risico dat... Uh, dat uh, er een, een of andere agent aanlopen door toch, undercover... Het zou me niks verbazen als, ja, dat, als dat, dat dan weer de, de meeste deelnemers uh, belastingagenten zijn. Net zoals in, in Duitsland alle rechtsextremisten ook allemaal van de overheid waren. Ja, en al die Romeo's die dan als hooligans worden neergezet. Ja, ja. Mensen ja, vragen, wat hoe kan het nou dat de politie de grootste werkgever van Nederland is? Ik zie zo weinig politieagenten, maar dat, dat komt omdat ze allemaal on, undercover met elkaar aan het bitcoin handelen zijn en... Uh, ja. En aan het uh, hooligunnen en zo. Ja. Ja, maar ja, je moet op de een of andere manier de controle houden. Anders dan kun je die verhaaltjes van de NOS-journaal allemaal niet vooraf verzinnen. Want die moeten meteen worden uitgezonden als het gebeurt. Ja. Dus dan, dan melden ze dat al een dag van tevoren: dat er allemaal voetbalhooligans uh, op die demonstratie rechtsextremistisch <laughs> lopen te doen. Dan kunnen ze het lekker makkelijk uh, snel op de nieuwswebsites plaatsen. Ja, meestal de, mensen staat en de media die, is en staat en al staat klaar op. dan inderdaad staat met, uh, met drie mediateams met camera's en lichten en zo die rijden achter die ja. hooligans aan dat was toen bij die ja. demonstratie in België volgens mij ik ben er zelf niet bij geweest natuurlijk want ja, wat moet je een demonstratie doen maar uh, toen, toen werd er in dat park ook ineens gevochten en toen stond het ook uh, precies op het moment dat die vechtpartij uitbrak stonden daar er drie, vier, vijf camera-teams te wachten om het meteen te kunnen filmen. Alsof het was als. ook bij de, de arrestatie van Roger Stone. Die werd dan ergens midden in de nacht, uh, nou ja, hij vroeg in de ochtend opgepakt. Dat is altijd het favoriet. En uh, er lagen scuba divers lagen er in het water. Alsof uh, deze 80-jarige man. Uh, via het water zou proberen te ontsnappen. Helikopter erboven. En natuurlijk de mainstream Media. Die uh, was, er, was al verwittigd. Of ze wisten dat op een of andere al. dat het ging gebeuren. Ja. Om, te, om te filmen hoe die in zijn ja. onderbroek uit zijn woorden werd geleid. Ja, ja, ja. Maar uh, ja. Mochten jullie last hebben van de inflatie en de eieren niet meer kunnen betalen. Dan heeft Wallfre Wall, Street Journey, uh, Wall Street Journal die heeft dan een paar goede tips uh, voor jullie. In ieder geval uh, één goede tip hier. -o. Kijk, daar komt ie. Save money. Maybe Just you should money. skip breakfast. Maybe you should skip breakfast. Ja. ja. Oh ja. Yeah. Maar dat is wel slijm, ja. Misschien kun je gewoon ook het avondeten ook overslaan. Ja, de lunch. Ja, het ja. wordt allemaal steeds goedkoper het leven. En dat kan je ook in het inflatiemandje doen, zo'n aanpassing. Er wordt nu gezegd van ja, als de eieren te duur zijn, koop je geen eieren meer. Dus dan gooi je er wat anders in het inflatiemandje en dan gaan de prijzen niet omhoog. Maar je kan ook zeggen van ja, mensen ja. skippen breakfast. Dus uh, als je ontbijt overslaat, dan ja. moet dat ook uit het inflatiemandje gehaald worden. En dan gaan de prijzen eigenlijk ook weer omlaag. Ja, dit is het onderdeel van een serie volgende week dan zeggen ze hoe kun je geld verdienen door je kinderen op uh, Onlyfans te zetten oh. dat je je kinderen gaat groemen van goh heb je wel eens van Onlyfans gehoord ja. wil jij je snoepje hebben ja, ja. ja uh, kost wel geld hè. ja en wel je belastingaangifte doen hè, bij OnlyFans. Onlyfans ja, ja. Ja, ja, maar... Uh, ja. ja, goed. Wat, wat hebben we meer over die... These tips te zeggen? Niks. Uh... Gewoon doorgaan. Tempo erin Riks. houden. Ja, Houd oh, idee. Maar dan gaan we even naar de windmolens... toe. Even kijken hoor. Ik heb hier... een, uh, een berichtje van de NOS. Onze zeer geliefde... NOS. Altijd Oproep betrouwbaar. gebruik Vooral energie als er... veel wind of zon is. Ja. Ik in die titel een, een beetje... <laughs> Nee, ik vind het een hele vooruitgang in plaats van die Johan. Want dat was altijd wat. Oh, ik moet het tabblad nog openen. Oh, het wil niet laden. Oh, er zit een banner voor. Een Wat is dan een oproep? Oh, oproep. Oh, ja. Maar ja, bedrijf moet dus vooral energie gaan gebruiken als er veel wind of zon is. Dus je hebt een bakkerij. Dan dus heb je gaat een bakkerij openen. Er zijn nu al van die bakkers die niet genoeg elektriciteit kunnen krijgen om een brood te bakken. Die, hoeveel brood te bakken die ze willen bakken. En dan zegt de overheid, nou brak alleen brood als de wind waait. Hè? Of als de zon is, gewoon pas om 8 uur ochtends gaan bakken ja. die broden. Je... Ja, een beetje zijn de bakkers om vijf uur ochtends al in de weer, weet je wel. En dan krijgen de mensen waarschijnlijk ook het, het advies om ontbijt over te slaan op dagen dat de wind niet waait. Uh. Ja. En dat je van die variabele broodprijzen <laughs> krijgt. Dat als, het, als de wind waait, dat de brood dan een dubbeltje goedkoper <laughs> ja. wordt. Ja, dat gaat dus het netwerk... kunnen ze oude wetstermolen weer in het gaan bouwen. is allemaal de schuld van Poetin ook, hè. Dat vind ik zo'n vervelende vent. Ja. Dat die Poetin dat allemaal voor elkaar heeft. stil he? en dan zitten wij weer zonder eten. Oh, dat is echt een Russisch... Maar ja, promoten. dit is netwerkbedrijf Stedin, die zegt dat. Maar het raar is dus dat ze zeggen van... Gebruik alleen elektriciteit als er uh, veel zon en wind is. En dan zeggen ze later... Het probleem van de krapte op het elektriciteitsnet wordt nog eens vergroot. Doordat er steeds meer bedrijven met grote batterijen komen. Die willen handelen in stroom. Dan denk ik van. Mijn eerste reactie was van. Ho ho wacht eens even. Dat doen ze juist. Omdat, omdat je alleen maar met windstroom hebt. Dan gaan ze een grote batterij neerzetten. En dat verergert dan het probleem. Terwijl de maal zou je zeggen van, dan kunnen Die, die kunnen juist heel veel stroom afnemen. Als de wind waait. Om het in hun batterij op te slaan. En dan later te verkopen of gebruiken. Uh, maar dat is niet zo, want als je zo'n batterij wil aanleggen... dan moet je daar een gekwalificeerd personeel voor uh, uh, laten aanroepen. G uh, gelicenseerde stedenmedeambtenaren. En die zijn uh, heel schaars. Dus het, pro is het probleem dat, dat is uh, dat het de werkdruk vergroot bij steden. Mm. Uh, al die banen, wat moeten we ermee? Ja, er dat, uh, ja. niks. Nou, maar het is inderdaad bij die, uh, wat noemen ze dat, die groene energie, zal ik het maar zeggen, uh, is het grootste probleem inderdaad de opslag van die energie. Want je hebt op uh, dagen dat het dus inderdaad hard waait en de zon schijnt, heb je veel te veel energie. Maar daar kun je dan dus ook niks mee, want die energie die is er dan, maar die kun je niet, uh, de, het probleem is er zijn geen batterijen om het op te slaan, dus... Dat moet nou weer de volgende investering worden. Van die gigantische batterijterminals. Om, om dan de excess aan energie te eh, Ik las dat ze te dat te gaan beren. doen. Ergens in Verlissing aan zo'n gigantisch ding neerzetten. Maar je kan ook een uh, gravitatiebatterij maken. Dus dat je dan gewoon een enorm groot gewicht hebt. Dat hijs je dan omhoog. met uh, Als er veel elektriciteit is. En als er dan uh, weinig is. Dan laat je het weer zakken. En dan drijft hij een dynamo op. Gewoon, uh, Schijnt Pst, ook een uh, gravitatieopslag. Heet dat dan. Het zijn toch wel redelijke manier te zijn om het op te slaan. Maar hier gaat het over Grunfeld nog. Wie is Grunfeld moet ik dan even zeggen. Maar Grunfeld die zegt dat het moeilijk wordt voor bedrijven om daar aan te voldoen. Maar ik kan nou even geen, geen het zal wel een medewerker zijn neem ik aan. Uh, oh nee, de oproep van netbeheerder aan bedrijven... Op, om soms meer of soms juist minder stroom te gebruiken... valt niet in goede aarde bij de belangrijke organisaties... van grootverbruikers van energie. Volgens Hans Gruunveld van de VEMW... moeten netbeheerders als Steven zelf de krapte op het net oplossen. Waar we moeite mee hebben is dat de netbeheerder... hun probleem nu over de schutting bij de industrie gooien... en zeggen wij hebben af en toe filevorming en een tekort aan capaciteit... en dan moeten bedrijven maar wat minder stroom gaan gebruiken. Ja, dit is typisch uh, ook uh, ja, de, de overheid... Doet de infrastructuur van de wegen ook. En dan zie je dat de vrijmarkt kan meer auto's produceren dan de overheid wegen. En dan komen er files. En ken ik bij elektriciteit. Alles is privatiseerd. Zogenaamd behalve uh, de, de netbeheerder. En daar zit gelijk een bottleneck. Uh. Ja, je, nee, verwacht je verwacht het niet. In de Sovjet-Unie deed de het staat wordt... altijd zo'n geweldige job. Uh, investeringen. Ja, het wordt tijd dat wij bij NAVO-vriend Turkije ze in naar olie gepompt wordt, volgens mij. Want is, uh... Ja, waar zit de olie bij Turkije? Ja. Toch veel gas hebben ze daar. Ja, bij, in Koerdistan. Ze mochten honderd jaar lang niet uh, olie pompen vanwege een verdrag. Uh, dat is ook de reden dat uh, Koerdistan er nooit gekomen is. Mm. Maar het, het, het, het uh, verdrag dat zal 100 jaar duren. En dat is nu uh, aan het aflopen. Dus de, de, ja, Erdogan die gaat daar nou uh, flink lopen pompen, zodat hij weer wat uh, megaprojecten kan bouwen. ...wat vliegvelden naar zichzelf kan laten vernoemen. Ja, dat ze zich ja, eraan houden. De kudos naar Nou, hij is, ja, die, het die verdrag hebben loopt jaar volgend jaar op. af. Dus hij loopt eigenlijk al op de ja, ja. troepen vooruit te zingen. En hij had al gezegd van... ...ja, de 100 jaar heeft er lang genoeg geduurd. 99 nog nog. jaar genoeg eh. Maar dat is in de, in de Koeristan, zeg maar. Het aardbevingsgebied. Dus, ah, okay. uh, hier hoor je dus helemaal niks over. Hè. Wel over de aardbeving en zo. Ja, je zal er maar een enorme boort torens hebben neergezet... ...en kon uh, ze uh, shaken. Nee, maar die worden, nou, die worden nou neergezet van de Giro 5 nou, de ja, Daar is het voor. <laughs> ja, <laughs> heb je ook nog. Eh, Doordat hij de porto's kan neerzetten. Ja. Energie-expert Andy van Dobbelsteen van de TU Delft vindt het wel een heel begrijpelijke oproep van Stedim. Ik denk dat het logisch is, omdat we steeds meer afhankelijk worden van duurzame energiebronnen, zon en wind en met name eh, is, ja, fluct fluctuerend daar bezig. Uh, ja, dit is natuurlijk iemand die in dienst is van de overheid, die, uh, die zegt natuurlijk: nee, dat is een heel goed punt. Die bedrijven die, die passen expert, zich maar aan. Uh, en je, je weet natuurlijk dat het, alles wordt dan veel duurder. Want als een bakker alleen maar kan bakken als er, als er, uh, als er wind is. Ja, dan moet hij bijvoorbeeld gaan voorbakken of zo En een beetje afbakken aan het eind. gaat hij voor, heel veel voorbakken. Dan moet hij veel grotere ovens neerzetten om voor, voor tien dagen vooruit voor te bakken. Uh, en dan uh, opslaan, dan moet die allemaal koelen waarschijnlijk. En dan uh, uiteindelijk dat, dat laatste beetje nog afbakken, dat kan al wel sneller. Om, om de om uh, uh, productie plat te houden. Want je hebt gewoon platte consumptie, dus uh, je hebt ook platte productie. En ja, dat moet dan ergens uit vandaan komen. Je hebt een, een enorme overcapaciteit heb je dan aanwezig en extra kosten. <coughs> dus dat, uh, dat zie je al mooi terug in het brood. Ja, let hem kijken. ja, ik denk dat ze moeten gewoon nog een paar van die datacenters van Facebook in Groningen <laughs> ja. bijbouwen. Joh. Die komt ja, uit. zouden we die datacenters dat ook doen? Dan op Facebook. Dan dus, ja, zeggen ja, u bent geblokt, want er is te weinig wind voor, voor uw post. <laughs> ja, ja. U mag, maar, ja. U, mag, u mag nu vijf posts per uur ja, bekijken. Ja. En geen commentaar geven, want dat is allemaal veel te duur. Maar... Daar moet je trouwens ook, lastig van de week uh, gaan ze, want er wordt nou op Twitter wordt er een uh, 8 euro uh, gevraagd, en op Facebook en, en Instagram gaan ze ook naar de 12 euro per maand of zoiets Ja, wat en dan hebben de mensen alleen. ja dat is op Twitter is ja, doen Dat betalen je eenmalige doen. dat Dat gaat geld kosten op Facebook ga je ook een blauw vinkje krijgen om je account te verificeren. En dan krijg je misschien wat meer privileges. Oh, maar of ik zo. dacht dat een maandelijk mag je wel over wordt. Hunter Biden posten of zo. <laughs> ja. Ja, ja. ja, zoiets. Ja. Uh, ja, ja maakt niet uit, binnenkort wordt dat dan allemaal gewoon direct afgerekend met de CBDC-show. En ja, er werd allemaal gezegd dat dat de doodsteek zou zijn van, van die social media als ze geld zouden gaan vragen. Ja, het is natuurlijk, nu hebben ze een hele tijd, hebben ze, hebben ze het, uh, ja, hier aan verslaafd gemaakt. En dan hopen ze dat ze, dat, dat ze er geld voor kunnen gaan vragen. Ik vraag me toch af uh, of dat, ja, of dat mogelijk is. Of, of niet een heleboel mensen denken van, nou, ik zat op het randje. Uh, zoek het maar uit dan. Ik ben ook benieuwd. Ik heb in mijn vriendenlijst natuurlijk wat kritische mensen. En ik heb er al een paar gehoord die zeggen van, ik ga nou uh, Twitter de deur uit doen. En uh, als Facebook eraan begint, doe ik daar ook niet meer aan mee. Hmm. Maar Facebook en Twitter blijven gewoon gratis. Dus je, je kan alleen geen blauw vinkje achter je naam krijgen. Ja, ja dat is vooralsnog de, de regeling. Zeg maar. maar straks hebben ze weer geld ja. tekort. En is het nog niet echt winstgevend genoeg of zo. Nee, maar ik denk dat ze we wel iedereen erop houden. Want voor, voor, kijk, wij zijn hun bron van inkomsten. Dus ze we willen wel dat wij blijven posten en de shit blijven doen. Zegt de man dus dat die dat net, net geband raad... is. Ja, je mag niet over de Bidens laatste schandaal gaan berichten. Maar uh, dat zal allemaal gratis blijven. Dat, dat, dat willen ze gewoon, dat je dat blijft doen. Dat is hun bron van inkomsten. Alleen, als jij misschien geen reclames wil zien of geen... Uh, nou, het zou kunnen zijn dat je als je streamt en je bent heel populair, dat ze nou gaan zeggen, ja, je bent zo populair, je hebt zoveel kijkers, ja, nu moet je betalen. Weet je wel, maar ja, dat maakt ook niet uit, want dan verdien je er goed dat aan. Het was altijd andersom, want het was uh, ja. inderdaad bij, bij YouTube. Je kreeg geld van YouTube als je heel populair was. Uh. Ja, ja. ja. En nog steeds hoor, nog steeds. Volgens mij moeten jouw video's op YouTube uh, of op Facebook minimaal drie minuten duren. En als je dan meer dan 10.000 views krijgt, dan krijg je reclameinkomsten betaald. Mm. Ja. En daarom zie je... Nou, daarom zie je ook steeds meer van, de, van die baggerfilmpjes, die dan uh, drie minuten één duren. Ah. En, en dan hebben ze het eerst anderhalve minuut en dan lopen ze om elkaar heen en zeggen ze, oh ben je er klaar voor, het gaat bijna gebeuren. En dan gebeurt er eigenlijk helemaal niks, maar dan heb je wel drie minuten lang naar zo'n filmpje gekeken en dan ja, hebben huh? zij weer een, een halve microcent verdiend. Maar ik. hoe krijgen die dan 10.000 views? Uh? Ja, omdat ze jou dan vertellen van over een minuut gaat er wat gebeuren, jongens. Je oh, beeld blijft niet geloven. Uh, uh, hoe uh, lang uh, trappen uh, mensen uh, daarin dan? Uh, ja, nou, <laughs> al duizenden jaren toch? Dus ja, ja. ja. maar goed. Misschien ja. moet ik dat gaan doen. <laughs> Kijk, als je dus een, uh, een userbase van een, een aantal, honderd uh, miljoen mensen hebt, ja dan... Uh, dus 10.000 views ook weer niet zo heel veel, toch? Misschien hebben ze zo'n hele clickfarm, weet je wel. Dat die uh, allemaal nepaccounts kijken. Ook nog. Oh. Maar ik denk dat die kosten van zo'n clickfarm redelijk opwegen tegen de opbrengsten van zo'n filmpje. Want ik denk dat, dat, is, dat het marktwerk is. Lonen gaan omhoog, hè? Bangladesh en, uh, en China en ja, ja. India ja. en zo. Ik weet het niet. Bangladesh is straks een clickfarm niet meer te betalen, ja, weet je wel? Ja. Nee. We zijn allemaal gaan outsourcen naar. Uh, wat, wat, wat, wat hebben we nog meer? Uh... Elite -click <laughs> We Hebben die wel weer wat click Farms in Afrika of zo? Ja. Maar uh, de warmtepomp, dat was ook alweer zoiets. Ik wil, uh, even kijken. De uh, warmtepomp uh... blijkt vervuilender dan gedacht. Noodmaatregel in de bouw. Ja. Ja, Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de warmtepomp ongelooflijk veel vervuilender is dan werd gedacht. De milieubelasting is zelfs zo zwaar dat een huis met warmtepomp niet of nauwelijks binnen de regels van het bouwbesluit gebouwd mag worden. Er mag bijna niks meer gebouwd worden binnen de regels van het bouwbesluit, trouwens. Alleen dankzij een tijdelijke noodmaatregel is dit nog mogelijk. Wel de onafhankelijke rekenmeester Nationale Milieudatabase. Er is een, er is een onafhankelijke rekenmeester Nationale Milieudatabase. Ja. Je vraagt je af wie dat dan ja, betaalt. Ik neem aan de overheid. Nou dat doet de branche. Die was, laatst, was deze week in de Tweede Kamer. En er werd dus gezegd de normen zijn niet veranderd. Alleen de branche heeft uit zichzelf nu geconstateerd. Dat de normering niet juist is. En daardoor valt het nu buiten de norm. Dus ja, ja, het schijnt zo te zijn dat die uh, grondstoffen die gebruikt worden in zo'n warmtepomp... ...vele malen meer schadelijk zijn voor het milieu dan ze tot op heden hadden meeberekend. Mee dus... Ja, het is ook een gigantische mm -hmm. installatie uh, die daar... Ja, ja mijn, zusje, mijn zusje heeft vorig jaar een, uh, een uh, huis gekocht wat ze helemaal verbouwd uh, is... ...of wat nu bezig is met verbouwing. En uh, daar zit ook zo'n warmtepomp, heeft ze ook laten zetten. Maar wat voor warmtepomp is dat dan? Lucht-lucht of is dat dan... Uh... Nee, dat, dat, dat, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Want ik heb niet zo goed contact met, uh, met, met mijn zus. Mm. Nee, want uh, ja, mijn zus en zwaarder hebben er ook één. Maar die hebben dan, ja, als je een hele grote tuin hebt, dan kan je die horizontaal die slangen leggen. En die koelen dan je tuin af als je je huis opwarmen. Maar dan, die zitten dan uh, niet zo heel gek diep onder de grond. Uh, ik weet niet, uh, een paar meter of zo. Nee, niet eens. Geloof ik, uh, twee meter denk ik. En uh, daar is het al constante temperatuur. Dus daar kan je dat al doen. Maar als je natuurlijk geen grote tuin hebt. Dan moet je de diepte ingaan. En die huizen heb je hier ook. Die hebben een warmtepomp. Maar daar gaat er geloof ik 150 meter de grond in. De, ja, ik, daar, daar zitten natuurlijk wel uh, kosten aan vast. En eigenlijk is het gewoon altijd zo. Dat als alternatieve energie. Dan zeggen ze wel eens van. Ja, het is heel schoon voor het milieu. Maar het kost wel 3 miljard aan uh, subsidie. Maar als jij een warmtepomp neer moet zetten en die kost 3 miljard aan subsidie, dan is die per definitie niet milieuvriendelijk, want die, die 3 miljard die zijn nodig om weet ik niet wat voor arbeid te verzetten daar rij je hele mijnwagens uh, trucks rijden dan uh, hele, hele lange afstanden om, om die kennelijk zoveel geld kosten bij elkaar dus de goedkoopste vorm is eigenlijk ook het, milieu, het meest milieuvriendelijke en de duurste vorm, er zitten gewoon een heleboel verborgen kosten achter externalities zou we dat noemen die, die, uh, die, die kosten zo hoog maken. Dus het is altijd heel verdacht. Uh, als je, zeker zo apparaat, als zo'n apparaat. Zo'n apparaat kost dan, geloof ik, 20.000 euro of zo. Misschien wel 30.000 euro. Dat heb ik heb even precies uh, vergeten. Maar ik zeg 20.000 euro. Ja, dat, als, die binnen, als die stuk gaan ook nog binnen, binnen 10 jaar of 15 jaar of zo. Dan moet je dus elke keer, net zoals zo'n lithium batterij. Moet je binnen zoveel jaar. Moet je een, een hele nieuwe wartpont van 20.000 erin zetten. Dat. dat uh, daar, daar gaat ook een heleboel uh, constructie in zitten. Ja, dat is een beetje de kreet zelf, als ze zeggen, ja, de elektrische auto die is uh, vanaf 700.000 kilometer, verbruikt uh, die minder energie dan een dieselauto. Ja. weet je wel? Dan is dit zuiniger voor het milieu. Maar dan moet je net de batterij gaan vervangen. Hm. Nou ja, dat is het probleem natuurlijk. Geen een van die auto's die zal ooit de 700.000 kilometer gaan halen. Dus. Ja, ze zeggen wel ja, dat die dingen langer mee kunnen gaan. Omdat er geen... Uh, ja, er zitten minder bewegende delen in. Dus, en uh, het wordt ook minder heet. Dus dan zou het... Uh, ja, dan zou het langer mee kunnen gaan. Ja, ik denk dat ook zo'n auto... Ja, je kan misschien... En je zou toch moeten schakelen ook, toch? Zo'n schakelbak, uh, die zal ook een keer vervangen. Nee, volgens mij is het direct drive. Die motor zit gelijk op die wielen. Je hebt, uh, oh, dus er zit helemaal geen versnelling in een, in een leek, elektrische ik auto. Niet, oh, en, uh, weer, weer wat geleerd maar, hier. Maar het punt is een beetje dat waarschijnlijk net als een mobiele telefoon. Je kon zo, naar nou, deze mobiele telefoon, daar moet je twintig jaar mee doen en dan. Uh, maar maar je denkt dat die die auto's, als jij een twintig jaar oude elektrische auto hebt, dat is gewoon, uh, ja, daar wil je niet mee rondrijden denk ik meer, want dan, ja. Uh, yeah. Die laadt heel sloom. Of, uh, ja, dat, dat, ergens word je daarmee gepakt. Bijvoorbeeld de nieuwe auto's die laden dan op in 10 minuten. En die voor jou nog in uh, anderhalf uur. En dan gaan ze dat bestraffen financieel. Omdat jouw auto zo lang aan die laadpaal uh, staat te bezetten. Ja. En uh, ja, dan, dan denk je van nou ik moet toch maar een nieuwe kopen. Dus die haalt die 700.000 kilometer niet. Vanwege dat soort dingen denk ik. Ja. Het moet allemaal uh. nog maar blijken. Want hoe lang rijden er uh, elektrische auto's rond? Een kleine 10 jaar of zo. Hmm. Dus we zijn er nog niet eens bij die 700.000... ...want 70.000 kilometer per jaar in Nederland is moeilijk, hoor. Ja. ja. Maar uh, dan denk je een eigen huis te hebben... ...en dan is het echt... ...een uh... student die ja. met vriendinnen in eigen appartement woont... ...moet daarmee stoppen. Ja. Dus uh, je hebt een dame en die heeft dan een uh, huis geërfd... ...en die denkt, nou ja, ik ga, uh, ben dan toch gaan studeren... ...mogen mijn vriendinnen er ook lekker bij... En, uh, ja, ze dus hebben dan een soort regeling dat het een beetje zo kost in de inwoning of zoiets. Maar ja, dan uh, begint de vereniging van eigenaren te klagen. Ik, ik denk, ja, die dames die, uh, zijn nog jong en die houden wel van een beetje plezier. Dus misschien hadden ze het bed gewoon moeten olie of zo, ik weet het niet. Maar... Uh, <laughs> uh, in ieder geval, uh, ja, dus die hadden geklaagd en zijn naar de rechter gestapt. En die uh, rechter zegt van... Uh, ja, uh, dat huis is oorspronkelijk niet uh, bestemd voor onderverhuur. Dus uh, de dames moeten eruit. En alleen de, die, de, de, de meid die het geërfd heeft, die mag, die mag erin blijven. Het is toch onwaarschijnlijk dat het niet om huur gaat. Dat was eigenlijk ook uh, de... Ja. Maar ja, ik moet zeggen, hier volgens mij libertarisch gezien... kan je hier uh, ook wel... Uh, zou dat ook wel kunnen gebeuren, hè? want de VVE... Als het vrijwillig is, dan kan je bijvoorbeeld een, een appartementengebouw hebben en dat, dat erbij gezegd van je mag hier niet verhuren. En ja. de, als jij dat dan koopt en je ondertekent van uh, ja, ik zal het niet verhuren, dan uh, ja. maakt het niet uit of het geërfd wordt en je dochter het wel wil verhuren, dan, dan overtreed jij de contractregels. Dus uh, ja, ik kan me je libertaris gezien zien ook al bij voorstellen bij een VV. Dat zou zelfs ook kunnen zijn, met, als de VV zegt bij ons mag je geen wapens hebben, je bent een libertair. Een libertair. Maar, de, maar in dat gebouw zeggen ze: dit is een wapenvrij gebouw. Nou ja, dat mogen ze op ja, ja. zich bes, beslissen. En uh, als iedereen die daarin gaat dat weet, dan, uh, ja, dan zijn ze strafbaar. Als zij daar wel wapens zouden hebben en dan kan een rechter ja. daar ook over oordelen. Dus libertarisch gezien zouden het best wel, best wel stand kunnen houden, denk ik. Ja, ik denk ook dat dit een beetje om een bejaarde flat gaat: weet je, een bejaarde appartement. Want het uh, is geërfd van iemand die dan klaarblijkelijk overleden is. En dat, ja, ik ken dat soort dingen, mijn vader woont ook in zoiets. En... Dan wil je ja, geen sterke... bonkende teenagers wil je er niet hebben. Want dan, dat herinnert nee, je te veel ook... aan, die, hoe, aan je jeugd of zo. Well, ik zou ja, er geen last van het, hebben, ik had het, in mijn jeugd helemaal niks. Die, <laughs> helemaal niet. die uh, weet je wel. Of die lopen op het balkon, lopen ze lekker te, te klessen, bessen En dat maakt ook best wel lawaai hoor, drie dames op een balkon. Uh... <laughs> ja. Nee, begint al bij twee te veel te worden, denk ik. I'm <laughs> not. Ja. Wat zou dan uh, een mogelijke uh, uh, constructie zijn om daar uh, onderuit te komen? Zijn ja, bijvoorbeeld... mijn idee was gewoon die twee die, de, dames die daarin wonen, die, die laten zich, uh, de, nemen de Oekraïense nationaliteit aan. En dan, <laughs> Dat staat op de regel, denk ik. is een nee, soort optie tot koop elke maand uh, opnieuw afsluiten of Nee, nee, nee, nee, gewoon uh, die twee dames die erin willen wonen, die laten zich uh, Oekraïner, uh, nemen de Oekraïense nationaliteit. En dan kunnen ze subsidie toekrijgen. Ene... Ja, lijkt me wel lastig hoor. Want ik denk niet dat het uh, ambtelijk apparaat in Oekraïne. op dit moment heel erg snel nieuwe Oekraïners toelaat. En voor deze dingen wel. Volgens mij was, hadden ze al, de, de al die, die uh, digitale uh, identiteitsaanvraag of zo. Daar hebben we een hele tijd geleden nog over gehad. Dan kon je uh, zeg maar een soort e-burgerschap kopen, weet je wel. Dus, uh, en dat ging al heel vlot gewoon via een website. Uh, ja. Ja, ja, zou kunnen. Maar je kan het ja. toch uh, identificeren als een uh, dat, <laughs> ja, ja. ja Volgens mij, uh, je kan je ik tegenwoordig denk, zelf denk identificeren als wat dan ook. Dus, uh, <laughs> Emil Raad die probeerde zich te identificeren als een, als een jonge man. Dat werd toch niet geaccepteerd, hè? Nee, nee. <laughs> nee leeftijd was nog een probleem, hè? Om daar een ja, ik denk dat ze bang spreken. zijn dat, dat de hele volkstammen zich opeens gaan identificeren als 67. En dat dan gelijk hun hand op gaan houden. <laughs> ja. dus dat... Uh, was een beetje, ja want als je, als je jonger kan zelf identificeren, waarom niet ouder dan? Ja. Ja. Nou, je, je, je kan het ook zeggen van we verkopen uh, het met z'n drieën of zo. Dan, uh, en dan hou je dan, uh, een claim openstaan of nee, misschien zoiets. Maar misschien moet de VVE daar ook uitspraken over doen. Uh, over alle nieuwe aankopen. Ik denk wel dat het slecht voor de prijs is van een appartement. Als ja. de VVE gewoon allerlei koop, uh, koopkandidaten af kan wijzen want dat betekent hè, dat er ja, een grotere, kleinere pool is om uit, uh, kopers om uit te kiezen en ja, dan zal de prijs lager zijn ik, ik, ik had zo'n adoptieopa en die, die woonde ook in zo'n bejaarde flat en daar werd dan eten geserveerd ook maar dat eten dat betaalde je godsvermogen voor want die hadden een hele eigen keuken een keuken erin zitten en, die, en de directeur liep daar rond die een ton verdiende en uh, wat toen nog een hoop geld was ook en uh, dat werd ook toch allemaal steeds meer. Dan moet er weer een nieuwe keuken verbouwd worden. En een nieuwe apparatuur erin. En die lijf vond het gewoon leuk geld uit te geven. Ook omdat ja, daar zaten veel rijke mensen in. Maar die appartementen waren dan best wel goedkoop. Dus als je dat verkocht dan nemen we dat helemaal niet zoveel op. Maar dat komt gewoon omdat je, omdat je vast zat aan die hele service kosten. Die, servicekosten die zo gigantisch hoog waren. En mensen dachten ja. van ja, ik wil best... Uh, dan denk je van waarom zijn die appartementen zo goedkoop? Oh, wacht, je hebt een extra bijkomende servicekosten van uh, giga voor niks. Hè? Ja. Ja. ja, inderdaad. En daar kom je dan toch niet vanaf. Dus, ja. Hoeveel was dat, Peter? Weet je dat, per maand? Die servicekosten? Ja. Poeh, het is al tijd geleden. Maar ik weet nog wel dat hij... Dat hij, uh, hij betaalde, geloof ik, uh, ja, iets van uh, ja, 15. 15, misschien was het nog gulden per dag voor, uh, voor uh, maaltijd. En als hij hem dan afzegde, dan kreeg hij anderhalve euro terug. Dat was ook zo. Uh, kreeg hij... ja. <laughs> dus er zat een enorme bid-ask spread tussen die maaltijden. Dan kreeg je natuurlijk gelijk al het idee van... Dat is dan de inkoopsprijs waarschijnlijk, ja. Uh -huh. <laughs> Ik heb ook in zo zo'n ding gewerkt. Dat is ook een soort, soort gelijk verhaal. Dat heb ik ook gewerkt in de keuken. Dus. Hm. Nee, maar ja, goed. Um, ja, ik, ik, had, ja, ik had nog één ding, één mogelijkheid. Het is als stel die, die dames kunnen ook nog met elkaar trouwen, weet je wel. Oh, ja, jij hebt echt een goede, echt, uh, ja. hele creatieve oplossing, ja. heb je allemaal. Ja, het moet zich wel een uh, zijn. Gelukkig als je mormoon bent, mag je... Tenminste, wanneer mocht je veel blijven doen. Want het was zo'n kunstenaar wat het toen wel gelukt, weet ik nog wel. Ja, ja. Uh, maar dan, dan hoef je dat niet eens denk ik te trouwen, want dat is voor de wet is er in Nederland geen verschil tussen trouw en samenwonen, dus je kan ja, gewoon samen... zeggen, dit is nou mijn relatie. Ja, uh, uh. En dit is ons geadopteerde kind. Ja. Hé, <laughs> hey, we zijn weer terug, bij jou. En dan weer terug naar de rechter gaan. Nou, ja, kijk of ja. die het nou wel accepteert. En dan een heel hard bigot roepen als hij het niet accepteert. Ja, bigot! Bigot! <laughs> Tegen. een verraking, Naar de verraking. Als ik een witte man geweest was. Had u. Ja, dat was er heel anders geoordeeld. Alle drie met schoensmeer op mijn gezicht. Ja, ja, ik geloof dat Pim niet meer komt. Maar, uh... Dit was zijn bericht. Ja, we hadden het hier al over gehad. Dus ja. Dus ja, volgens mij. Die... Hij roept het uh, iedere week die uh, die Wokke Hoekstra, maar uh, laat het even nog even voorlezen. cda leider Bij Dit strafpleid voor herinvoering dienstplicht. Ja, uh, ja. Uh, de bericht komt van 4 februari, dus daarom leek oh, het nee, dat ouwe, hij ouwe, elke ja, week roept. Nee. Ja, goed. Uh, daar wilde Pim het over hebben, die wil zo uh, hard daarover luchten. maar Dan kan ik eens die, uh, <laughs> een dame tegengekomen onderweg. <laughs> dienstplicht is nog niet afgeschaft. Nee, nee, uh, het is alleen opgeschort. Nou, het is alleen opgeschort, ja. Maar het, het, het schijnt dat ze die opschorting dus uh, uh, hebben opgeheven. En ze wachten daarmee, ja, het is een gerucht, Dat gaande is. Dus bronnen binnen Defensie, die hebben dat al naar familieleden geuit. Dat dat, ja, het borrelt uh, overal. En in Engeland wordt ook al gezegd, maar misschien moet het dienstplicht maar ingaan voeren. En dan ook voor vrouwen, want uh, moet, ja, dan moet, de, ja, dan moet de, uiteindelijk misschien... Nederland is al ingevoerd voor vrouwen, hè? ja. En dan moeten we misschien rondtroepen naar uh, Oekraïne toe. Ja, oké, okay, gaat lekker jongens. Wereldoorlog uh, 3. Niemand ja. heeft daar enige, enige reserves bij of zo. Van, uh, is dat nou wel verstandig? Nee, gewoon doorhakken naar de overwinning toe. Ja. Maar er is nou ja, ik ben zet... nou 36, dus als we het tot 35 jaar doen... dan maakt het mij ook niet uit, joh. <laughs> He? ik, heb, ik, ik heb ook geen kinderen, dus stik mij in het allemaal. Ja, je kan je niet overal zorgen over maken. Maar ja, als je wel kinderen hebt, dan... Uh... Dan heb je twee dingen om je doorhouden te maken. Eén, dat ze dienstplicht krijgen. En die andere, dat de oorlogspropaganda zo door de hersenen spoelt... dat ze zichzelf vrijwillig uh, erin ja, gooien. Dat ze willen gaan. Weet je wat er is een gerucht gaande dat de uh, opschorting uh, uh, opgezegd gaat worden. Dus de dienstplicht dus weer in, uh, ingevoerd wordt. En dat wachten ze mee tot na de verkiezingen. Oh, ja, uh. ja. ja slim. Ja. Nou, ja, ja. Groot, ja. Ik ja. weet ja. niet of ja. CDA CD nou zo slim bezig is. Ik geloof dat, dat uh, ook als ze nou zouden zeggen, we houden zo van boeren, dat, dat, dat de boeren daar ook niet meer intrappen. Dat, uh, ja. uh, als ze zeg maar, ja, als nu al over de dienstplicht beginnen, dat, dat, ja, de, ze gaan gewoon over decimering lijkt het. Uh, ik las vandaag ook een berichtje dat dan een lokale afdeling van de, van de VVD en de CDA inderdaad die waren ineens voor, voor de boeren of zoiets of tegen het stikstofbeleid nee, in, in de provincie weet ik niet precies welk. daar is het heel anders op mensen daar is de VVD heeft een heel ander standpunt ja Tot bij de, en volgens mij vandaag bij de NOS op Facebook toen heb ik er nog onder geschreven van wie gelooft het nou nog maar ja ze kunnen het gewoon blijven schrijven natuurlijk. Ja. Wanneer zijn de verkiezingen eigenlijk? Ik, ik, heb, ik heb mijn stem pas wel ja, gekregen. Ik dus, heb hem uh, gekregen, ik ja. geen idee wanneer het is. Volgens mij 15 maart jongens. Vanuit Om... Liebeland. Of ja ik weet wel mee... dat de, de, de, de LP niet meedoet. Maar die heeft wel aanbevelingen. En uh, Als het goed is ga ik dan nog iemand van de LP in de uitzending krijgen. Die daar over gaat hebben. Van welke, wel, welke stemkeuzes ze dan uh, adviseren. Dus het uh, gaat er maar vaak om kleine uh, lokale dingetje, initiatieven en zo. Ik adviseer om te stemmen met je portemonnee. Ja, Dat is ja. mijn advies. Dat is een goed advies. Ja. zeg jij. Ja. En met je voeten. Met je, met je portemonnee en met je voeten. Mm -hmm. Tegelijkertijd. Ja. ja. ja. <laughs> Allemaal naar Liechtenstein. Nee, <laughs> hey, naar Lieberland. Naar Lieberland. Uh, uh. En hoe is het in uh, Servië? Want daar uh, is het ook al rustig, toch? Nou, ja. Dan moet ik ervan zeggen, hier is het niet onrustig. Uh, en ik, uh, ik ben eigenlijk sinds vorig jaar een beetje, maar zeker sinds het begin van dit nieuwe jaar en eind van het vorige jaar, ik volg eigenlijk helemaal niks meer Johan. Ik weet niet eens wat de dag het is vandaag, ik, ik zou het echt niet meer weten. Hoor, ik, ik wil wakker en ik denk, goh, nou de zon schijnt, ik zal eens naar buiten gaan en, en wat er allemaal gebeurt, ik durf. Uh -huh. Maar ja, dat zeg ik dan weer. Ik kijk ook af en toe nog en, dan blijf ik weer tot drie uur s'nachts allemaal van die nutteloze filmpjes kijken. <lacht> dus uh, ik, ik volg nog de Corbett Report. Oké. Okay. En um, Red Pill News 87 of zoiets. Een of andere gozer op Rumble. Dat vind ik ook nog wel grappig. Okay. Maar ik volg heel weinig, heel weinig wat er aan de hand is. Dus. <lacht> Ook, ik weet wel dat er hier. Uh, ik, ik, heb het toe, ik, uh, ik heb hier een leuke vriend. En die heeft een eigen huis aan de rand van de stad met zijn uh, eigen akker. En dan uh, die heeft altijd wel wat werk te verzetten. En dan kan ik lekker daar uh, krijg ik wat te eten. En dan uh, hebben we gewoon gezelligheid. En daar praat ik dan wel mee. En heb ik laatst ook gezegd, want Nederland heeft militairen naar Bosnië gestuurd. een maand of twee geleden. En dat heb ik dan weer wel meegekregen. Mee dus toen vroeg ik aan, hem, hoe zit dat dan? Want er is een deel van Bosnië, dat wil zich dan. dat heet iets van. Uh, Klein Servië of Groot Servië of zoiets, ik weet het ook niet. Maar die willen onafhankelijk van Bosnië bestaan, omdat ze in Bosnië willen ze de sharia invoeren? Dat zijn allemaal moslims en die mensen die hebben daar geen zin in. Dus dan zeggen ze: Nou, dan gaan jullie lekker autonome je sharia invoeren, maar wij hoeven dat niet. Daar schijnt wel uh, nu dus Nederlandse militairen uh, ook naartoe te zijn gezonden, omdat dat een beetje spanning oplevert. Maar okay. Ook met Kosovo en zo, ze praten er allemaal zoveel over. Maar die Serviërs die zijn allemaal hun hele leven lang gebrainwashed. Kosovo is Servië. En, en wat Poetin of, of Biden of Mark Rutte daarvan vindt, uh -huh. dat heeft vrij weinig invloed. Dus. Ja, uh -huh. Ondertussen zegt Gerda Scheurwater, zegt hoi hoi, dus Gerda, hoi hoi terug. die Gerda. Ja, dat is mijn moeder. Komt die uit de hoge veen die Gerda, of niet? Nee, nee, nee, Ierland. Oh, dat is oh, mijn moeder. Oh, oh. ja, nou. Hadi ma. <lacht> Leuk dat <die> je ook <lacht> kijkt. Ja, uh -huh. We zullen het netjes houden. <laughs> nee. dat is waar niet te doen hoor. <laughs> nee. Maar uh, ja, goed. Ja, euh, waar waren we eigenlijk? Oh ja, Wopke Hoekstra Wopke. Ja. Wopke. Nou ja, welke. De wet van Wopke. Wie, wie sponsort hem? Welke wapenfabrikant steunt Wopke? Lockheed? kan zijn. Prins Bernhard was het al Lockheed. Dus die Lockheed misschien nou weer eens iets anders: Rathians. Ja, uh, hmm. dat ja, vindt... ik, ik, het is onbegrijpelijk dat, dat kennelijk niemand of bijna niemand een, uh, een idee heeft dat we geen derde wereldoorlog willen hebben het lijkt, het lijkt allemaal ik hoorde laatst uh, iemand in de Oekraïne zeggen we vechten door tot het gaatje zelfs na een kernoorlog <laughs> zelfs als er een kernbom ontploft is in, in een van onze steden dan blijven wij nog doorknokken ja, maar dat is, dat is een, een, een generatie die gewoon in zo'n trauma is opgegroeid. Dat, dat krijg je er dus ook niet uit. Dat is ook wat ik net probeerde te zeggen met, uh, met het wat er in Servië aan de hand is. Zo'n oorlog, dat, dat, dat maakt jou voor het leven getraumatiseerd. En dat, die mensen die zullen echt geen... Uh, uh, ja... Daar moet ik het precies over zeggen. Maar Burgers flippen meer daarna. Nou. Nee, dit is gewoon blijvende schade. En dat, ja. daar kun je pas over een generatie of twee. kun je daar weer een beetje normaal mee praten met die mensen. Maar die, die zijn gewoon zo gebrainwashed nu. De, de, de, de, er is gewoon. Uh, ja, daar krijg je het niet meer uit. De, ben ik bang. Mm -hmm. Die uit, zien al acht de jaar de lang, die zijn dan heel erg uh, anti-NAVO. Dat is. Uh, die, een die, die NAVO is wel acht moet je jaar lang hè? Uh, huh? Die worden in Oekraïne al acht jaar lang gebrainwashed met fake nieuws. En, en die zien die Zelensky in zijn naky over de televisie rennen met een of andere <laughs> serie. Dat en, oud het hem doen. <laughs> nou ja, en dat de volgende dag staat dat dan weer in de krant. En dan hebben ze het erover. En dan zie je het s'avonds op televisie. En, en zo, zo langzaam. En, en zo wordt iedereen helemaal gebrainwashed. En mm. ja, nou ja, je ziet het nou in Nederland weten we ook hoe het werkt. Want iedereen die een mondkapje op heeft gedaan, die weet precies hoe het zit. Dus. Ja. ja, het is. Uh, en dan krijg je daarna nog na de oorlog, wat je met die Vietnam veteranen krijgt, dat ze langzaam aan beginnen. Ze gaan mad in, in crowds en recover their senses one by one. Dus dan krijg je daarna dat. Dat uh, men denkt van shit, ik ben bedonderd, ik ben voor iemand zijn karretje gespannen, Ik heb ja, helemaal niets. Ja. niet. allemaal, en, hè? Nee, en niet allemaal, niet maar weet. dan krijg je natuurlijk dat er. Er zijn hele hoge zelfmoordpercentages. En, uh. ja. Ja. Als, ze, als ze niet een of andere aanslag plegen hè? als ze dan alleen zichzelf van het leven beroven, maar met een, beetje, met een beetje met een beetje pech, dan beginnen ze gewoon in het wilde weg, in een, in een winkelcentrum weer ja. een of andere leeg te schieten maar je hebt dus. het nog even ja. Ja. Ja, maar je hebt ook die uh, veteranen uh, je hebt ook van die veteranen die dan helemaal uh, de andere kant doorslaan, dus die helemaal uh, hun, de vlag dat is alles voor hun en uh, I fought ja. for this flag. En dan uh, zijn ze boos als iemand daar... Uh, ...die vlag op zijn kop hangt of zo. Maar dan ja, of ...als ze ja, als de bus in komen... ...en er staat niemand op, want... Uh, hey, ...ik ja, ben wel een feest aan, hey, godnodertje. <laughs> ja, inderdaad. Uh, <laughs> ja, die heb je ook. <clears throat> maar uh, we hebben ook nog... Road Daal. Dat nou, is, uh, is mijn goed. nieuws van de Ik weet niet wat er nog meer komt, maar dat vond ik toch wel het nieuws van de week... ...voor mij... Uh, daar heb ik wakker van gelegen, van dit bericht. Oh, ja, ik heb altijd. Alleen in Engeland hoor. <laughs> nee, nee, in Nederland uh, is er ook op gewezen. In, in Nederland hebben ze gezegd dat ze hem niet uh, daarmee gaan doen, toch? Nee, precies. Maar er is wel. Een... Frankrijk ook niet, bereiken. Ja. Het is dus wel ter sprake gekomen en het zou ook al. Uh, ja, ik vind het best wel schokkend. En dat de mensen inderdaad dus niet in de gaten oh, hebben nou, wat nou, voor onbeleedigend. Onbeledigend. Ja, nee, die vent, die praat er de hele tijd doorheen, Johan. Dan moeten we wel een beetje manieren bijbrengen. brengen. snel. weer te saboteren, de uitzending. Nee, ik dacht dat je zin had afgemaakt, maar toen. Sorry. Ja, goed, het is. Schokkend bericht. Schokkend bericht. Laat het maar even voorlezen. Taalgebruik. Oh, nog een keer. Overal taal aangepast, onbeledigend taalgebruik. Ja. Het probleem is dan gewoon dat ze gaan gewoon dingen herschrijven. Het is dus niet. Ja, je had al dat daar boeken gecensureerd werden. Maar dan gaan ze gewoon zeggen van... Uh, ja, we gaan er gewoon een ander boek van maken. Ja, mijn favoriete ja. radiocommentator van Radio 1... waar ik een beetje verliefd op ben. Die, uh, ik weet niet hoe ze heet... Dekwits of zoiets, die vrouw... Die had mm -hmm. er een heel leuk stukje over geschreven. En die concludeerde dat... Uh, de woorden die in Roald Daal als beledigend werden ervaren... alleen maar die woorden... ...dat Robert Daal die woorden enkel gebruikte... ...om de context te duiden. Dus iemand was niet lelijk omdat hij er slecht uitzag... ...maar die was lelijk omdat ze zich lelijk gedroeg. En daarom werd ze ook steeds lelijker. En, en, en het schijnt zelfs zo te zijn dat Robert Daal in het boek had geschreven... ...dat iemand met een kronkelneus of een scheve mond... Uh, ...die zich wel lief gedroeg nooit lelijk zou kunnen zijn. Weet je wel, dus... Het was, het was zo, ja, de, de context ontbrak. En dan ga je dus gewoon puur. Oh, het woord zwart mag niet meer gebruikt worden, want zwart kan beledigend zijn. Nee, nee, de tafel die uh, heeft een bepaalde kleur. En, en hij is zwart, omdat je dan de vlekken niet zo goed ziet. Of weet ik veel, of je de vlekken niet goed ziet ja. op zwart. Maar ja, nou ja, dus uh, die had er een heel leuk stukje. Ik zal eens even kijken of ik dat op, op ergens nog boven. Water uh, snap je? Snap je? Eh, het is heel raar inderdaad dat er gewoon bepaalde woorden inderdaad taboe zijn geworden. Onafhankelijk van context. Uh, dat maakt, eh, de context mag niet meer, maakt niet meer uit. Uh, ja. Het is inderdaad natuurlijk ja, super vreemd Jan. Maar dik dat, dat mag dan niet. Dat moet dan enorm zijn. Ja. Ja, en gek was wild. En zo zijn er nog een aantal van die aanpassingen. Hier heb ik hem gevonden. Hoe heet zij nou ook alweer? Ellen. Ellen okay. Dekwits. Oké. Okay. Daar zou ik een keer mee kunnen willen knuffelen eigenlijk, maar ja, goed. Stuur er een brief. Ja. Als jullie nou allemaal i-gulders e kopen, dan komen we er goed. Uh, uh, uh. Hier is die. Uh, kut, mijn... Oh, shit. Ik. ik, weet niet... ik ga heel even kijken of de streamer doet, want hij uh, freest bij mij. Oh, ik zal even kijken op, op Facebook... Oh, mijn account is gebend. Nee. Okay. <laughs> op Twitch. Uh, draait er nog wat. Oké, uh. oké. Okay, okay. ja. Even kijken. Ja, ik denk dat de kaart technische... het een beetje zwaar heeft. Uh. Technische problemen even oplossen. Ja. Maar goed, ga verder. Uh... Nee, je bent op Facebook, ben je nog live? Ah, nou ja, goed. Dus uh, uh, in, in Engeland gingen ze er wel in mee, in Frankrijk en Nederland niet. Dat er überhaupt over nagedacht wordt, vind ik uh, ronduit schokkend. Mm -hmm. Ja, je vraagt je af en toe of het, wat voor mensen je in één land leeft. Hè? Dat, uh, dat een rode, ja, zeggen we gewoon ja. de we gaan rode boeken aanpassen. Ja, en hoe ver moet het nog gaan? Er, er was ook dus weer... Um, uh, hadden jullie zeker vorige week al behandeld dat de, de FVD en RNM... Uh, die toespraak waar de mensen allemaal naar buiten Ja, ik heb het voor liepen. mij wel genoemd, inderdaad, ja, maar uh, even tussen neus en lippen door. Maar... En, en dan denk je inderdaad, ja, die, die, die mensen die hebben dus een familie, die verdienen hun geld op deze manier. Die steunen elkaar allemaal. Die lopen dus met elkaar de zaal uit. Weet je wel, nee, we steunen elkaar allemaal. En dit is echt uh, extreem rechts uh, Poetin, propaganda, noemen ze het dan allemaal. En ja, dat is kennelijk uh, de, de, de staat van Nederland op dit ja. moment. Dus ja, maar ik vraag me ook wel eens af, is het nou vertekend of zo? Of ja, het zijn soms maar hele kleine clubjes die dan door een hele hoop subsidie opgeleverd worden. Um, ja, is het nou. Ja, maar in die ene raadzaal is het. Ja, maar daar ja, dus zijn ook mee. De, de, de club daar, met de grootste. als naar de Propaganda Report. En die had, dat, had een boek besproken van iemand die uitlegde hoe ze dat deden in zo'n zo uh, een, een consensus creëren. En dat doet een beetje denken aan, uh, hoe heet die ook weer, die, uh, die professor taalkundige, die uh, had het ook, de, de manufacturer of consent. Maar dat is ook zo, uh, dan ga je, dan er wordt er iets, ...uit een bijeenkomst bijgeroepen om te bepalen of er een nieuwe windmolen komt of zo. En daar zitten dan een hele hoop mensen in die er allemaal voor zijn, of die worden dan uitgenodigd. En als er dan de, de tegenstanders een daarnaartoe uh, naartoe gaan... ...en die gaan de, uh, protesten... Wij, ...we zijn er wel tegen en dit kan echt niet... ...dan wordt het... ...ja, we, uh, ver, we, ja, we, we verlengen... Uh, ...we schorten hem op... ...deze meeting... Uh, ...en die wordt uh, tot nader orde wordt hij uh, verlengd... Dan. ...want het is nu al laat en we houden hem op... ...en dan doen ze de volgende doen ze op een hele ongemakkelijke tijd... ...of ze gaan gewoon zorgen dat die, die mensen... Die, ...die tegenstanders hebben allemaal een, win, een baan of zo... Die, ...dus die kunnen vaak uh, niet... En die ga je gewoon afmatten door op onmogelijke tijden te doen. Door uh, het kort van tevoren aan te kondigen. En dan creëer je het idee dat in zo'n zaal dat er een consensus over is. En dan achteraf dan zeggen ze van ja, maar we hebben het uitgebreid besproken. En iedereen was het ermee eens. Dus ik, ik ja. vraag me af of ja, zijn er zijn ja, echt lang, instructie manuals voor hoe je dat moet doen. Dus ja, je moet wel... Wel altijd een beetje uitkijken als, als je dan weer zo'n zo gezamenlijke walk-out hebt. Of zo, of de, alsof dat dan consensus is, ik weet het niet. Ik denk ja. ook mensen dat heel erg zat zijn. Nou, uit, uiteindelijk werd er in Arnhem tegengestemd dat iedereen uh, die zijn geslacht wil veranderen de ID-kaart voor niks moet krijgen. En de afsluitende reactie van een of andere... Uh, ...raadslid wat het daar niet mee eens was... ...die zei ja, we hebben alweer een motie ingediend... ...om er uh, over een maand nog een keer over te stemmen. Dus ze blijven gewoon net zo lang stemmen... tot het ja. door is. En dat is natuurlijk ja, dat ook een manier... ...vandaag maar, niet ik heb dan wel Dat De onderstroom is toch weg van die... ...van die uh, linkse partijen vandaan. Uh. Ja, mag het onderhand na drie jaar corona... ...en een jaar ja. Oekraïne bullshit. Ik kijk... Ik, ik kon met Irak al niet begrijpen dat niemand het in de gaten had, maar dus, nu raakt het de mensen... Het raakt ook steeds meer gebieden. Het raakt de boeren, het raakt de huizenbouwers, het raakt garagebedrijven, uh, iedereen. Uh, ja, een hele productieve sector van de samenleving wordt op zijn kop gezet en ja, ik denk dat, dat het steeds moeilijker te negeren valt kijk en het, uiteindelijk wil ik toch nog heel even de opmerking maken wat ik, waardoor ik met alles begonnen ben is omdat ik zag dat de, de dollar onhoudbaar is dat is gewoon niet vol te uh. houden deze manier van geld en, en dat is volgens mij gewoon wat er aan de hand is we worden langzaam maar zeker uh, hebben, verliezen wij het uh, het voordeel wat we uit, uit die geldcreatie konden hebben als, als goede vriend van Amerika wat ons gewoon ...miljarden heeft opgeleverd in Nederland. En, en, en China is het daar niet mee eens, want die werken al 60 jaar... ...en in één jaar corona wordt de geldtoeveelheid verdubbeld. En het is gewoon niet, niet vol te houden op deze manier. Dus ja, dan kun, je, dan kun je nog zoveel afleiding gaan verzinnen met allemaal onzin dingetjes. Op een gegeven moment komt de waarheid een keer aan het licht... ...en zal je de tering naar de neering moeten zetten. Ja, maar ja. ja het is natuurlijk wel zo... Het wordt die dollars, nog het is uitgestaan. wel een lange, een lange termijn verhaal. Het, het is natuurlijk op een gegeven moment is het een korte termijn verhaal. Maar hoe ver zit je daar dan nog vanaf? Want uh, ja, ik las nou ook dat Irak gaat dan uh, in, met China in, in Yuan handelen. Uh, dat um, ja, dat er, er zijn steeds meer van die, van die landjes die dat gaan doen. Maar er, er moet een keer echt een omslagpunt komen. Ik denk dat dat eigenlijk pas het einde van, uh, van de West tegen de Rest uh, oorlog is. Als, als gewoon die westerse valuten allemaal waarloos zijn, hoeveel ze ook drukken, dat, uh, dat het gewoon steeds minder wordt. Uh, ik denk dat... het, het schijnt zo te zijn dat er binnen nu en twee, drie jaar. een goudgedekte BRICS-munt. Ja, dat zijn geruchten maar... ja. ja, inderdaad, dat zijn geruchten. Maar als er dus een alternatief is voor die dollar. met geëcht goud. en dus niet uh, op basis van geweld en uitsluiting en onderdrukking ja, dan, dan ja maar dit is bijvoorbeeld zo'n land als Brazilië en Argentinië uh, doen eraan mee en als die ergens aan een munteenheid meedoen dan heeft dat per definitie geen vertrouwen meer, denk ik hm. dus, uh, ja maar als je het met goud dekt dan goud ja, ligt ook Brazilië nog zo kunnen ze nog steeds uh, kunnen ze ook zeggen van jouw ja. uh, ja, je reserves zijn van mij nou ik ja, denk nou, ik dat het wel probleem voor... meer is dat dat met die dollarreserves nou dat Rusland ineens de dollarreserves kwijt is. En nou hoor ik dat China een hele vloot met olietankers naar het Midden-Oosten stuurt. Dus die gaan proberen nog snel die dollars uit te geven. Denk ik. En ze hebben heel veel treasuries verkocht. Daar proberen ze waarschijnlijk ook goud voor te kopen. Dus ze proberen nog zoveel mogelijk te dumpen voordat zij de shaak zijn. En ik denk dat er dan... Ja, in India zullen ze ook wel denken van... Hmm, wij drijven nog steeds handen met Rusland. Misschien zijn we ook alles van ons in beslag genomen. En ja als natuurlijk je reserves gewoon geconfiskeerd kunnen worden, dan, dan gaat dat uh, ja, dat gaat maar kort duren lijkt mij, maar ja aan de andere kant, ik heb al heel lang gedacht dat het dat het stuk zou gaan en het blijft maar doordobben, uh, dus ja ik weet het niet nou ja, zelfde hier, ik vind het ik zit ook steeds meer met verbazing te kijken van god, de mensen ja, die, blijven het maken Redalio, die heeft zo'n uh, zo investment vast. die heeft een boek geschreven daarover dat, ja, dat het het uh, kaarsje overgenomen... gaat worden door, door uh, China... verwacht hij... Uh, van, de, van het Westen. En... en uh, hij vergeleek dat met een aantal... eerdere wisselingen van de wacht. Onder andere het Britse Empire... en het Nederlandse Empire... en, en nog eentje. Ik weet niet wat die andere was. Maar... wat, wat bleek... uit zijn historisch onderzoek... is dat die reservekunt, uh, munt het langer vol, volhoudt... dan het Empire waar die door uitgegeven wordt... Dus te, zelfs toen Nederland al zijn belangrijkste handelsroutes verloren had. Toen bleef men nog met Nederlandse gulden handelen, Omdat men gewend was om alles via de bank van Amsterdam te regelen. Als de Britten wat kochten in Rusland. En dat, dat werkte nou eenmaal. En ja, Nederland was zijn handel was, wel, was dat wel kwijt. Maar ja, eh, wat moet je anders? Ze deden we het altijd. En, en voor mijn gevoel, ik zou dat zeggen. Geld gaat het... Eerst laat het zien wat er zwakt is. Dus als er iets ondergaat, dan vertrekt het geld het eerst. De liquiditeit. Dus de mensen halen hun geld weg omdat ze zien dat het misgaat. Maar kennelijk is dat pas het laatste aan de beurt bij zo'n reservemunt. Men blijft ermee doorgaan, omdat er geen alternatief is. En ja, uh, stick with what you got, ja. ja. Dus misschien dat die dollar nog lang door blijft draaien, terwijl. Je, je ziet nu eigenlijk al dat Amerika geen productiecapaciteit meer heeft. Van, uh, ja, alleen nog landbouwgoederen en wapens. Maar ja, landbouwgoederen, dat is, dat is normaal wat koloniën deden. Ja, uh, de, de productie vond plaats, de geavanceerde productie vond plaats in de, co, uh, bij de kolonisator. En de, de kolonie die, die gaf ruw grondstoffen en landbouwspul en, uh, en dingen die groeiden en zo. Waar weinig waar on, on, uh, uh, ongeschoolde arbeid uh, voorvoldeed. voldeed. en het rare is dat, dat Amerika nou degene is die de grote landbouwproducent is en uh, ja de, alle, alle industriële goederen komen uit China waarvoor sommige mensen zeggen we, nou dan houdt Amerika het nog het langste uit want dat betekent dat als de wereldhandel uh, stokt door grote conflicten dan hebben de Amerikanen nog steeds te eten, maar die hebben dan geen tv meer, maar dat maakt niet uit en de Chinezen hebben wel een hele hoop tv's, maar die hebben geen eten meer en nou denk ik dat dat te simpel is, omdat je nooit weet hoe die dit soort dingen op elkaar ingrijpen. Want je hoeft maar. Uh, ik denk dat die Amerikaanse landbouwsector voor een heel groot deel afhankelijk is. Ook van allerlei Chinese elektronica bijvoorbeeld. Er is een John Deere tractor, die doet het helemaal ah, nee. niet meer als er één onderdeeltje mis. Dus tot, uh... Precies. Het is natuurlijk geen uh, landbouw die je met een os en een huiskar uh, nee. uh, vervoert. Het is allemaal. Het is allemaal geautomatiseerd en dat vind, dat vind ik ook altijd, uh, er was laatst die, weet je, die Pieter Stuurman had een heel, uh, heel stuk geschreven over de boeren. En dan zeg ik, beste Pieter is allemaal leuk en aardig dat je die boeren zo geweldig vindt, maar welk percentage van Nederland is nou bezig met landbouw? Ik bedoel, volgens mij is het minder dan 5%, minder dan misschien 1% van Nederland die boer is. Maar uh, de, de, er is niemand in Amsterdam die weet hoe dat hij een aardappel moet verbouwen laat staan dat hij er de grond voor heeft om te kunnen, weet hoe die weet hoe we hij moet schillen dus, <laughs> ja, die ja maar van die al kielfies. die voorgesneden aardappels in de supermarkt nee maar ja. ik denk dat de ja. Nederlandse overheid over het algemeen heel simpel denkt in de zin van uh, um, ja die boeren die leveren die kosten subsidie die leveren weinig op uh, als we daar woningen neerzetten met uh, ASML medewerkers dan verdienen we veel meer ja. En, uh, ja, en ja, dat, dat lijkt natuurlijk zo te zijn totdat, je, totdat ze niet meer te eten hebben. Dan, dan is zo de hele samenleving is gewoon super kwetsbaar geworden. En dan, dat is net zoals met verwarming. Ja, ik hoor laatst de buurtbal ook zeggen van ja, die huizenprijzen, dat gaat eigenlijk gaat tot de termijn gaat het alleen maar omhoog. Ja, aan de ene kant is dat zo. Aan de andere kant, als je ze niet meer kan verwarmen, dan zijn er wel helemaal niks waard. Als, als de stadsverwarming uitvalt en, en door een conflict met Rusland is er ook geen enkele. ...zicht op dat, dat, dat het weer aangaat... Ja, ...dan heb je gewoon geen verwarming... ...dan is het binnen no time helemaal verlaten... Hier. En, ...en wil niemand zijn huis hebben... ...om maar ja. wat te noemen. En als je lang genoeg linkse partijen daar in de politiek hebt... ...dan uh, gaan de huizenprijzen ook vanzelf omlaag. Dus, uh, ja. ja, dat kan je ook als je niet meer mag verhuren of zo... En dan, uh, ja, ...dan gaan misschien mensen het dumpen. Ja, ik heb toen ook een ooit een keer... Uh, heel, heel lang geleden nog een stuk geschreven over... Uh... Ik heb toen onderzoek gedaan, zelfs naar, naar de linkse, als ergens in een land zeg maar, links bewind kwam, zeg maar, dan zag je een aantal uh, dingen die er kwamen dan in het kielzog. Bijvoorbeeld stijgende criminaliteit. En een heel bekend voorbeeld is natuurlijk Frankrijk met de Mitterrand. Dus de Mitterrand was aan het stuur daar en toen zag je heel snel de werkloosheid uh, bleef stijgen, want uh, rijke mensen die vertrokken uit het land. En kwam, ja, vervolgens was de, oh ja, ze, ze nationaliseerden een heleboel. Er ontstond een enorme werkeloosheid. En vervolgens had je een enorme stijging van de criminaliteit. Dus uh, ja, dat is wat je krijgt met de linkse bestuur. Dus. Ja, je ziet het in de plaatsen van New York en zo. Dat is de, en Californië, mensen rennen daar gewoon weg. Omdat daar niet te leven valt. En, Heel en, veel daklozen en daar. En, ja, drugsverslaven. En, ja. en wat je wat je ook ziet, als je kijkt naar bijvoorbeeld een land als Venezuela, dat heeft alles in huis om gewoon superrijk te zijn, je flikkert er wat socialisme op, en het is, een, het is een bende, Argentinië was ooit het rijkste land ter wereld, of het driede rijkste land of zo, ergens in de top drie ja, je gooit er wat socialisme gelddrukkerij tegen de dat is één grote ellende ja. Oekraïne was, was is nog steeds eigenlijk de, de graanschuur van Europa, een supervruchtbaar land en dan krijg je dat, uh, dat Stalin uh, voorbij komt en die schuift de schuld van de de hele landbouwcollectivisering op hun af omdat zij zogenaamd al het voedsel achterhouden en, uh, en ze komen om van de honger hè, op het meest vruchtbare land van Europa ja. dus, je, dus je moet uitkijken denk ik met, uh, met al je voorspellingen van ja die hebben grondstoffen en die hebben, vruchtba die hebben vruchtbaar land het, het valt of staat allemaal met politieke uh, idioterie als je een stel politieke idioten ergens uh, de macht hebben en mensen geloven erin ja, dan maakt het niet uit of het vruchtbaar is, of het uh, infrastructuur goed is, of het waterwegen heeft, of, of het zit op, de, op, op olie en gasbellen. Maakt allemaal geen zakbaar uit, dan uh, gaat het toch de grond in. Ik ben trouwens er al achter gekomen wat het meest ideale land is voor libertarisme. Hmm. En dat is uh, Mexico. Ja, dat uh, zegt uh, Jeff Burwick ook altijd. Ja. Nou, ik heb het niet van hem gehoord, maar ik, zag, ik had een hele... Uh... Uh, ja, wat je hebt het van iemand gehoord die het van hem gehoord, heeft. Hm. Nee, nee, nee, dit werd niet letterlijk gezegd in de, nee, het werd niet letterlijk gezegd in de, de video's die ik had bekeken... ...maar het ging over hoe dat land in elkaar zit en er zit op een bergrug. En uh, daardoor heeft de overheid uh, heeft weinig grip op de bevolking. Werd onder andere daarin vermeld, want uh, ja, het zijn allemaal valleien, weet je wel. Want het is net als Oostenrijk eigenlijk, je hebt allemaal valleien hier en daar en daar leven de mensen in... En bij, bij Mexico is het nog erger dan, dan in dan Oostenrijk, zeg maar. Dus uh, je hebt een berglucht, je hebt heel veel laagland, en je hebt heel veel uh, uh, wisselende klimaten daar, zeg maar. Maar één ding is, staat centraal... ...is dat in uh, ja, Mexico City zit de overheid... ...en die kan eigenlijk de rest van het land niet bereiken. <laughs> er zijn ook heel weinig wegen en spoorwegen daar, hè? Ja, dat heb je in veel... Van, ...in Panama heb je dat ook. Ik, uh, ja. Ja, ik hoorde wel eens iemand die heeft een hotel in Panama... ...en toen gingen ze ineens opeens een prijsplafond op kippen invoeren. En zo. Ik zeg, oh, dan maak je zeker wel zorgen dat er zo geen kip meer is. Dus, nah, de macht van Panama's, de Panamese regering komt niet ver buiten Panama City... Ja, oké okay. Mexico zelfs verhaal. Ja. <laughs> dat dat uh, klinkt wel geruststellend, ja. ja. Maar je ziet dat eigenlijk het noorden, daar heeft eigenlijk Amerika is daar de baas. En daar zit al die geoutsourced uh, industrie. En dat zit allemaal dicht tegen de grens aan. En uh, ja, de, de, dan heb je heel veel, heel, heel groot niemandsland waar wat drugskartels uh, de baas zijn. Maar ja, daar leeft ook bijna niemand. En dan heb je volgens uh, die, die, die streek waar uh, Mexico City zit. Maar de Vlei daarnaast. Daar uh, heeft Mexico uh, de regering al niks te zeggen. Want ja, die, die gasten doen eigenlijk wel. Daar ja, zit, zit ook wel een overheid. Maar die doen gewoon hun eigen ding, zeg maar. Ja, het is wel op de uitkijken ja. met die. Uh... Maar ze ja, aan, analyses leggen. op afstand. Uh, ik weet wel dat ik ooit Dubai, geen inkomstenbelasting. Maar Dubai is helemaal het einde. dan hoor je iemand die in Dubai woont die zegt. ho, ho, ho, ho, niet zo snel. Uh, want uh, ja, als je hier als ja. toerist komt, dan lijkt het allemaal mooi. Maar als je hier woont, dan heb je hier en hier en hier mee te maken. Dat, uh, ja, uh, als je wat verkeerd post op het internet over de islam of zo, dan, dan staat daar ook gelijk de paratroeper uh, <lacht> komt uit een helikopterzak of zo. So, <lacht> ja, het is, het is altijd het is altijd lastig. Ik heb ik ooit een keer gehad. Toen hadden wij dan hadden wij een ontmoeting met. Een Argentijn die was hier in Nederland. En ik zat er met een vriend over te denken om naar Argentinië toe te gaan. Omdat daar zo'n uh, initiatief was om er een enclave neer te zetten voor, uh, voor libertariërs. En dat als je dat dan afgelegen doet, dan uh, zou hij ook, uh, het ook met rust gelaten kunnen worden. En hij, hij, hij was ook aan het zoeken over de hele wereld waar hij nou het best kon blijven. En hij zei, ja, Nederland is eigenlijk het beste. <laughs> hij was net aan net aangekomen natuurlijk. Mm -hmm. Ja, dat kan natuurlijk niet, dat wij denken dat Argentinië geweldig is en hij dat helemaal afkraakt. En dat, en dat heb je vaak op libertarische bijeenkomsten, dat, dat ze zeggen, nou ja, ja jouw land uh, daar is de overheid lang niet zo slecht als in mijn land. En dan, nee, nee, in mijn land is de overheid veel slechter dan bij jou. Mm. <laughs> en dus, je hebt bijna geen objectieve manier om dat te vergelijken. Uh... Ja. Breek me de bek niet open over Liberland. Ja, uh... Liberland. <laughs> Zo sta jij ook op die conferenties, Jorsi. Uh, Liberland is echt een ergste ja, van allemaal. Ja. Pure dictator ik ben persona daar. Persona non grata. Ik ben persona okay. non grata. <laughs> ja, ja, precies. <laughs> ja, ja. Wellicht dat ik het op een, op een dag allemaal kan ja. uitleggen, jongens. Dat zou ja. leuk zijn. Oh, en nou ik het daarover heb, ja, mag ik ja, even ja, ik, ik zat op te wachten, want ik denk van... Want, uh, graag de microfoon ja, ik ben een beetje de, uh... de goede brug moet ik ja. vinden. En uh, volgende week op 3 maart uh, is mijn stream drie jaar. Ik heb er een twee drie maanden niet naar omgekeken, maar ik ben ook toch weer begint weer een beetje te kriebelen. En ik heb besloten dat ik van 3 maart tot aan de verjaardag van Liberland op 13 april uh, ga proberen om dagelijks een uh, klein showje te maken. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de Real Eye Station op, uh, op YouTube. Er wordt wel wat flinke. Die had de laatste ook de Libertarische Partij. Oké, dat zou kunnen. Dat is een. Dat is een jongen en die, die, die, die spreekt hele degelijke teksten. Spreekt hij elke keer uit. Dus ik wil daar een beetje aan vasthouden in mijn shows. En dan ga ik er wat leuke dingen omheen verzinnen. 3 maart komt Joël Valenzuela met Oh ja, met ja, ja. Oh, ja die een, leef... wel eens een Bitcoin Live wat de birthday Wat party hebben we gehad. Ja, die ja. leeft net als ik al een aantal jaar zo'n ja, bankrekening. God. Alleen met crypto. -kant. En ik heb ook nog een documentaire. Uh, die is een jaar geleden uitgezonden op de Belgische televisie. En ik heb hem eindelijk weten te bemachtigen voor mezelf. Uh, dus die ga ik ook afspelen. Dat is 50 minuten. En dan zie je mij een aantal keer voorbij komen over hoe ik hier leef. Ja. En uh, ja, nou ja, op die manier ga ik proberen om met een aantal teksten. toch maar weer de mensen ervan op de hoogte te stellen. Zo bijvoorbeeld verkiezingen in die periode. En het is uiteindelijk aan ons om de toekomst te maken. En volgens mij uh, kunnen we in e-gulden daarin heel ja. erg goed gebruiken. Dus het wordt uiteindelijk een groot verkooppraatje voor de e-gulden. Maar uh, vijf jaar geleden was ik er heel erg dichtbij om het voor elkaar te krijgen. Toen heb ik nee gezegd. En daar ben ik tot de dag van vandaag heel blij mee, omdat ik nu veel meer snap en weet dan toen. Uh, dus dat wordt een beetje het verhaal. En uh, ja, als je, als je vijf jaar geleden dacht van uh, het wordt hoog tijd. Dan moet het volgens mij nou Zeker. helemaal uh, <laughs> helemaal ja. zijn. Dus ja, we gaan het gewoon weer een keer proberen. En uh, hou ik mezelf weer een beetje van de straat ook. Het is toch, uh, ze voorspellen een uh, ijstijd hè, in verband met die, uh, met die uh, uitgebrande trein in Ohio. Of nee, in we West-Palestine nou, of, Palestine, East Palestine of, of zoiets. Zo, East-Palestine. Ja. Dus... Um, ja, nou, we zullen wel zien hoe het allemaal gaat. Maar ik heb er in ieder geval weer zin in. Ik heb hem weer oh, die een beetje opgeladen. Je gehoord dat er in uh, Ohio ja. dat er een, een film was opgenomen in West Palenstein... ...eerder, een jaar geleden of zo, over een treinram met een chemische trein. Ja, dat was op Netflix of zoiets uitgezonden, uiteindelijk, uh, toch? Ja, ik weet niet waar die, uit, uh, waar die uitgezonden is. Maar, maar het is inderdaad helemaal vo voorspeld, ja. Uh. Uh. En ik weet, je, je hebt dus sinds dat uh, is... is uh, ...heeft plaatsgevonden. Zie je nou ook de hele tijd filmpjes voorbij komen... ...over hoe dat spoor er dan bij ligt. Ja. ja. ja derde wereldspoor. Valt het echt nog mee dat het zo lang geduurd heeft? Maar, maar ze, hebben een, ze hebben ook een pijpbom de... gevonden. Oh. Ja. Wat zeg je? Ze hebben een pijpenbom gevonden. Of een... een, een, een, ja, een... Ja, het het nou? schijnt ook dat ze dat zelf hebben uitgebrand. Hè? Ze hebben dat zelf in de ja, fik gezet. Ze het zelf in de fik gestoken. Want anders zou de vloeistof in het regenwater komen. Dan kon je het beter in de fik zetten. Maar ja. als je in de fik zet, dan krijg je, krijg je weer dioxine. Die allemaal overal neerdalen op een groot gebied. Nou. Uh, ja, je ja. krijgt wel eens idee. Die, die, die, uh, die uh, Het kan geen toeval hoe zijn. Hoe heet die lui die daar nou in de buurt wonen? Die Alleen nog maar met uh, paard en wagen rijden. Amish. Amish, Amis. Amis, ja. Die wonen daar in de buurt. Oh. En uh, ja, die Amis hebben ze er niet, niet in laten enten. Dus er die, die, die valt straks een beetje op dat die, uh, dat die wat minder oversterft hebben. Dus ja, ja, dat hebben uh, ja, ja. gecompenseerd. <laughs> ja, ja, ja. En, en ik ja. zag ook uh, op de CDC website, of uh, was het World Health Organization, een van die twee. Was na 27 jaar geen wijzigingen in de, in de veilige dosis van dioxine. Was het nou opeens een, een nieuwe veilige dosis die duizend keer zo hoog was? Er was ook al voor de ramp gebeurd. Hè. Ongelooflijk. Ja. ja, en misschien is er wel een grote weermanipulatie... dat we echt een paar weken ijstijd tegemoet gaan. Want dat zijn de verhalen die ik hoor, van dit gaat neerdalen. Nou, hoe zou dat dan werken, dan... die ijstijd, via dit? Of... Ja, nou, dat was laatst... De, de, de... Ja, dat moet ik er ook weer even bijzoeken. Maar er was een of andere meting bij de Noordpool nu gedaan... Die, die, ...die er dus voor die dus in de atmosfeer een hele andere samenstelling uh, had dan gebruikelijk. Wat dan zou in het, in het verleden... Als, je dat, als dat gebeurde, dan betekende het dat het extreme kou zou, uh, zou veroorzaken. Dus ja. ja, maar ik bedoel, een uitgebrande een trein die aan het branden is... dat veroorzaakt toch niet zoveel... Uh, ja, het gaat om, inhoud, wolken als een gaat om de inhoud van de trein. Als een bijvoorbeeld... Uh... Het gaat om de inhoud van de trein. Als daar een speciale chemische substantie in wordt vervoerd. Oh, okay. die dat gevolg heeft. en je gaat dat in de fik zetten. ja, dan kunnen ze in die trein kunnen ze alles hebben gestoken. Ja. Natuurlijk. Als jij, uh, maar er zouden ja, ook of zo. zouden er in de atmosfeer komen dan. Of uh, dat uh, zoiets uh. Dat vindt Ik moet toch even kijken. chloride en benzine of zo? Uh. Vinyl, het was vinylchloride. Okay. Zeiden ze tenminste. Ik was ook ja. weer op de NOS, dus dan moet ik een halve Ja, maar het moest ook benzine mag... zijn, want ik zag foto's van dat water, hoe dat eruit zag. Dus uh, ja, dat is duidelijk benzine. Ja, het was, even kijken hoor. Ja, benzine eigenlijk. Ja. Ja, het maakt niet zo, uh, zoveel is uit. Is maar besloot... ik vraag me af, inderdaad, één rond hoe die de wereldklimaat kan veranderen. Ja. Maar ja, als, als nee, het... nee, nee, tijdelijk. Hè. Tijdelijk. Dat zou dan een, een, een week of twee, drie duren. Mm. En zelfs als je ziek wordt, dan ben je ook twee, drie weken ziek. En dan ben je daarna weer beter. Uh. Ja, er komt wel weer maart voor staan, begreep ik. Winterstaartje. Ja. Uh. Uh. Uh. Uh. Ja, ja de, de, over veren, het, spoor, wordt, het spoor trouwens. Wordt, want wordt, uh, dat, dat spoor zag er heel slecht uit. Die, uh, die, je zag die filmpjes van die treinen heel erg wiebel. Ja, je het wel. was me niet helemaal duidelijk of dat nou om hetzelfde spoor ging. Maar, ja, er nee. dus, zou dan, uh, zeg maar, uh, machinisten, die hadden dus uh, filmpjes gepost. van ja, hier moeten we dan overheen rijden. Weet je wel, en daar, daar heeft die ramp dan plaatsgevonden. Maar je had altijd die infrastructure bill waar echt een mega bedrag naar de infrastructuur gaat ja. en, uh, ja, <laughs> dit wordt nooit opgelost geen cent naar uh. de sporen en geen cent naar de wegen het ging allemaal naar uh, gender shit toe, uh, dat, dat, dat een machinist met een jurkje aan achter de uh, het op de bok mag zitten en ja, waarschijnlijk wegen in, uh, in Oekraïne ja. of in Pakistan ofzo mm -hmm. Ja, ik heb dat, hem dat, gevonden dat, jongens in de, de telegraaf in de treinjagon is de machinist die heet de meester en die mag dan meesteres heten of zo weet je wel <laughs> zoiets ja, het is echt al weer, geen weer, uh, gewone morgen dames en heren meer toch dat is alweer uh, nee, nee, nee. Nee, beste reiziger is het nou toch beste reiziger ja of zoiets ik heb het artikeltje even op de Twitch-chat gegooid. Okay. Uitzonderlijk weerfenomeen op komst. Hitte boven de Noordpool kan hier tot koude golf leiden. Oké. Okay. Ja. Maar uh, we hebben nog een berichtje hier, oh. op piloot. hè? Piloot sterft tijdens vlucht. Koolstofmonoxidepiloot dacht dat hij grapje uithaalde. Ja. Dat dus, uh... is slechts oh, een van de velen. Het de is vele. een co-piloot. Hallo, het is een co-piloot, niet koolstofmonoxidepiloot. Oh, oh ja, ik dacht wel want uh, ik nou wel goed <laughs> ja, ja, de vraag is is die, uh, is die gevaccineerd ja, dat is ja, de enige ja. vraag ja, en dus, er, was, uh, ah, er was er nog eentje overleden ook in het vliegtuig uh, ik zag nog een bericht staan er, er voorbij komen, dus die piloten die, uh, die vallen als, als mussen uit de, uit, de, uit de lucht ja. Toen, de, toen ze in Davos gingen vergaderen over die uh, van het World Economic Forum, toen schijnt het zo geweest te zijn dat uh, al die mensen die daar naartoe gevlogen werden door privépiloten, dat die uh, allemaal piloten, ongevaccineerde piloten wilden hebben. Oké, okay. ja. Maar dat is een gerucht of. Uh... Nee, nee, dat stond zo in de omschrijving: je mag niet gevaccineerd zijn. Als jij een privévliegtuig van een van de naar Davos reizende elites uh, nee. wilde doen, al die, al die mensen met een privévliegtuig, die wilden alleen maar uh, piloten zonder vaccinatie aannemen. Oh, wat ja. Dus die hebben allemaal vaccinatie geroepen, maar uh, een piloot. Uh... Ja, maar de piloten die niet, ja, en ze waarschijnlijk zijn niet natuurlijk. Hè? Ja. Uh. Ik vond het laatst dat die ene vrouw, hoe heet die ene vrouw van jaar 21... ...die Turkse, die altijd zo uh, verschrikkelijk pittig uit de hoek kan komen. Geen idee. Jugundus, ik weet het niet, ook nog niet. Maar, die had een interview met Paul Buitink. En toen ging mm -hmm. ze zeggen, ja, achteraf gezien bleek het toch niet helemaal juist te zijn... ...die strategie rondom de euro... En toen had ik als reactie op dat filmpje ik zeg, zeg ze nou euro of zegt ze nou ongeteste gifspuiten voor de griep? Want ik kon het, die heeft nou zo'n belspalsiemond, want die, die hangt zo scheef. Want die, uh, ja, die, die, die, die vaccinatie is een beetje verkeerd gevallen bij er, dus. ja, Tenminste, dat staat dan weer niet vast. Hè? Dan wil ze niet toegeven dat dat zo is of zo. Maar, ja. Je zoeken naar oude, oude filmpjes van haar, misschien had ze altijd al een andere in nee, Nee, dat is wel vastgesteld dat zij dat nou heeft want daardoor was ze ook een tijdje uit de kamer mm. even kijken hoe ze nou heet het is wat met jullie hoor uh, sidekicks <coughs> ja en dat hey. volg ik totaal niet dus, uh... nee ja ik heb het al bijna de, de, de Robert Valentine was er een week geleden was die er ook uh... oh, ja je, Robert ken ik maar ik ben niet een uh... een Robert Gun fetishist Gundogan Gun Gun Gun Gun Gun. oké okay. okay. ja. Ja. Ik heb het filmpje verder niet bekeken, want ja, die vrouw die kan me niet interesseren. Dus daar ga ik ook niet naar kijken. Ik moet die van Robert Valentine ook nog kijken. Maar... Ik kijk ook niet alles van hem, maar het is, uh, ja, het is een aardige gozer, Robert. Ik uh, zeg er geen kwaad woord over. En als, als ik hem tegenkom, dan kunnen we altijd heel leuk kletsen. Uh... Ah ja, behalve dat het een Bitcoin maximalist is, daar heb je geen fluit <lacht> aan. <lacht> ja, ja. ja uh... <lacht> we kunnen van zijn mening verschillen. Maar ik vind, iedereen mag van, mij, van mijn mening verschillen. Uh, vind ik niet ja. erg ja, zo loop ik elke dag er tegen aan joh. ik heb zoveel bitcoin maximalist ik ben zo klaar met die mensen ik ga er niet eens meer over beginnen want mm -hmm. die zijn echt de ontkenning van vooruitgang het mm -hmm. spijt me van harte die willen graag een gereguleerd door de overheid gereguleerde controle -munt. Mm -hmm. ja, mm -hmm. ah, ja. oké okay. Als dat is wat je wil. Maar dat is niet wat Satoshi Nakamoto er ooit mee bedoelde. Maar ja. Uh -huh. Dat, kan, dat altijd, kan ik ook niet aan hem vragen. weet je wel? kan ik ook niet bewijzen. Dan dus. uh -huh. vraag ik of hij überhaupt nog leeft. Tja. Uh -huh. Ik vind het altijd leuk bij die maximalisten. Dat ze zeggen. Nee, ja, want al die altcoins is allemaal door de CIA begonnen. Ik zeg. Oh, en, en Satoshi Nakamoto. Dan is die... Uh, die heeft ook nog een miljoen bitcoins ergens staan. Toon mij eens aan dat dat niet van de CIA is. Ja. Ja, mm -hmm. uh, never mind. Sorry. Uh, het, ik geloof dat ze het idee van nou ja, ook regulering is ook goed want uh, ja, dan komen de grote ja. instanties komen er dan geld in en dan gaat de koers omhoog en uh, dat, dat wil ik uiteindelijk ja. ik wil gewoon wat verkopen voor meer geld dan ik het heb ingekocht en dan ben ik blij nee het is geen geld, dat is overheidsschuld ze willen meer overheidsschuld ze, ze willen geen andere maatschappij ze willen gewoon zichzelf isoleren en, uh, en, en alle regeltjes uh, in hun voordeel ja, het punt is al dat je zodra op je gereguleerd bent, heb je een central point of failure. Dat is het hele rare bij Bitcoin, want eigenlijk alles moest decentralised zijn. Want als je iets gecentraliseerd had, dan zou dat gelijk aangevallen worden. En als je nou gaat zeggen, nou, we gaan ons aan een regulator onderwerpen. Ja, dan is de regulator de central point of failure. Dus dan, uh, ja. dan, ben, je de, dan ben je de shaak. Ik merk kom... wel dat, hoor je wel van die figuren. Ook zeggen van... Ja, ho, maar, maar dit wilden we niet. Zeg. Maar dan, hoor je de, dan komt er regulering. En dan, dan, dan denken ze toch van... Oh shit, dit is niet, dit is niet goed. Uh. Nou ja, en dan is het te ja. laat. Maar niet dat het dat uitgemaakt had... Als je van het begin aan tegen was geweest, denk ik. Maar, ja. Ja, wel, nu, nu heb jij de bitcoins... En kun je ze vrij besteden. En door ze maar in je zak te houden... En een en kanaal te gaan openen met Coinbase... Ja, dan ga je het gewoon niet mee redden, jongens. Echt waar niet. Dan word je op een gegeven moment gewoon... Uh... Elke keer als jij gaat omwisselen naar euro's betaal jij een CO2-heffing. En, uh, ja, dan houdt het, houd het digitale geld heel erg snel op. Dan is het digitaal goud misschien als store of value. Kun je er wat mee? Maar uit ja, verder... de in vergelijking ook een totale bullshit, eigenlijk. Dus, uh... ja. Ja. Ja. ja, zeker als dat dus. En maar goud uh, kan toch uh, niet vorken? Je hebt, je, je hebt bitcoin en bitcoin is al geforkt en uh, bitcoin cash en gold en diamond en noem maar op. En Dus je hebt, elke keer heb je hier een kopie van het hele netwerk, zeg maar. En dat kan toch niet met goud? Nee. Nee. Ah, dus, dus, wat wil je Goud houdt gelijk in al op. Nou ja, hoezo niet eigenlijk? Want dan, dan heb je toch uh, alle futures contracten zijn toch eigenlijk ook een vorm van een Ja, natuurlijk. Ja, maar je ja, heb je ook nog bitcoin futures, dus ja ja, ja, ja oké, okay. ja, misschien is het ook ik wil, ik gooi er even snel wat in om een discussie te starten, ja. misschien is het niet het beste voorbeeld ja, ja ik denk dat uh, Peter Schiff zegt dat ook altijd van, ja, al die vorken, dat zijn allemaal het uh, zijn oneindig veel bitcoins, want je kan weet ik niet hoeveel keer vorken, maar ik denk, ja. als jij nu een vork neerzet van bitcoin, ik denk ja, dat het, dat niet erg aan gaat slaan uh, want... bitcoin gold ook niet, en bitcoin diamond en noem maar op, nee, nee een dus... succesvolle vork ja. is bitcoin cash maar ja, dus dus het gaat, die ja, doet het al. Uh, dus dus kijk, Bitcoin Cash had er nog reserveer achter staan. En, en ja. die hadden ook nog een, een, een goed verhaal erbij. Als je een heel goed verhaal erbij hebt. Mm -hmm. dan uh, kan ik me nog iets bij voorstellen. van ja, wij willen. Ja, het goede verhaal was er al. en een reserveur kwam er achteraan. Hè? Ja, oké, okay, maar hoe dan ook. Er zit, er zit dus overtuigd door dat goede verhaal. Ja, dan is, dan is hij draag, overtuigd door het goede dat. verhaal. Maar in ja. ieder geval, uh, er de, de, de zat ja. een verhaal bij van ja. wij willen grotere blokken, zodat we uh, lagere kosten kunnen hebben en een betaalmiddel kunnen zijn. En het rare is nou dat de bitcoinblokken ook groot geworden zijn. Hè? Want uh, hmm? met die ordinals, je kan er nou een, uh, de, via een trucje kan je er een NFT in doen. Dus er heeft al iemand een scheet in de bitcoin, een mp3 van een scheet in de bitcoinblokje <lacht> ingezet. En daardoor zijn bijna alle blokken zijn er bijna 4 megabyte groot. Uh. <lacht> en dan zitten ze dan weer over te vitten, want eigenlijk was het wat, Bitcoin Cash zei ook... Die, die zeiden ooit van... nou, als je hem twee keer zo groot maakt... dan zijn de ergste problemen al weg. Hè? Dan uh, we, we willen we niet oneindig vergroten. En nu is hij eigenlijk twee keer zo groot geworden... bij, bij Bitcoin, dus zonder dat ze dat wilden. Dus uh, ja, de hele... hele Verhaal met Bitcoin Cash. Er was een ontzettende discussie over de big blocks versus de small blocks. En daar hebben ze de small blocks zijn eigenlijk ook big geworden. Omdat ze een of andere extensie erachteraan kan zetten, waardoor je een soort ja, een attachment eraan kan koppelen aan een blok of zo. Oké. Okay ga oh, voor een kleine hele ja, uitzending van vrijdag radio uh, aan <laughs> een. Nou, het kost, het kost je wel een hoop centen, want je moet een okay. miner vinden die dat, die dat blok acteert. Volgens dus, uh, uh, uh, ja. mij is het geen miner die naar kijkt. Dus, uh, uh, ja, nou ja, je, je moet wel die data verwerkt zien krijgen. Hè. Dus je, je moet er of Vivo betalen en dan kijkt er geen enkele miner naar. Of je moet het zelf kunnen minen en dan heb je, hoef je geen ja, fee te betalen. Ja. Tot nu toe is er grof voor betaald om die, dingen, die blokken erin te krijgen. En dan is, het, is de hoop van... Ja, maar die NFT die ik, die ik daar dan mee gemaakt heb... Bitcoin NFT, dat is dan de eerste Bitcoin NFT ooit of zo. En dat, die zal dan heel veel geld waard zijn. Ja, mm. ja. ja. ja. ja. In de Bitcoin Cash willen ze nou naar de 256 megabyte per Maar ja, Die blokken waren toch kleiner, ondanks dat het maximum groter was. toch Omdat het niet zo vaak gebruikt wordt, Bitcoin Cash. Ja, ja dat is vooral heel veel spoof transactions. Want ze hebben daar zo'n... Uh, spoof engine. Een, uh, een, hoe zeg je dat nee, ja, nou? Een, een husselaar. Hoe zeg je dat nou? Mm, een mixer. Er ze ze zijn ontzettend veel mixing transacties. Dus dan, dan stuur jij één Bitcoin Cash en die wordt in totaal vijftig keer heen en weer gestuurd voordat die op de plek uh, op de ja, eindbestemming aankomt te anoni anon anonimiseren zeg maar hm. ja. ja het wordt veel gebruikt op Darkweb het, ge het was de uh, laatste keer dat ik het volgde was het, uh, was het op de plaats nummer vier van uh, Bitcoin voor Darkweb uh, transacties maar... nee weet ik niet daar heb ik maar, geen nummers van dat weet ik niet. Waar heb je dat gezien dan? Bij ja, Rocheveur uh, die staat daarover. Coindesk. Toen, toen hij uh. nog uh, van die nieuwsupdates deed, maar ik alweer de tijd. Nee, dat weet ik niet. Weet ik niet. Volgens mij heeft ver het momenteel iets te druk met rechtszaken voeren. Want die, die wordt overal aangeklaagd voor uh, okay. miljoenen. Waarom? Ja, voor die, uh, hij ja, zou, de, ja, dat is nog van dat... Uh, God, Coinflex. Nee, hij heeft heel veel van die margincontracten afgesloten om long te gaan op de prijs. En dan is die prijs naar beneden en dan heeft hij vaak zulke contracten dat hij dus niet geliquideerd is. Maar daardoor is die positie zwaar negatief gegaan. Dan vallen die bedrijven om en die komen dan naar Roger Veren en die zeggen ja, we krijgen nog x miljoen van jou. En zegt hij ja, nee, dat heb ik helemaal nooit. Dat contract lees ik anders. Nou, en dan zit er weer een rechtszaak voor een paar miljoen. Dus, en dat is bijvoorbeeld met Coinflex ook in de, uh, aan de hand. Ja, ik het niet meer uiteindelijk is. denk ik dat Roger Veur Roger Ver zal daarin gelijk hebben. Want ik denk dat die contracten daar niet over spreken. Snap je? Dus hij kan wettelijk niet worden aangesproken om te betalen. Oké, okay, maar waar, waar is hij in godsnaam dan mee bezig? <laughs> ja, dat is gewoon mee willen spelen met de grote jongens. De, de, de, de, als, als jij... Uh, ...bijvoorbeeld zo'n stablecoin wil lanceren... ...dan is dat eigenlijk uh, fractioneel bankieren... ...want je hebt bijna geen één stablecoin heeft die dollars... ...dat zijn allemaal cryptomunten die dat dekken... ...en als dan de onderliggende waarde van die cryptomunten met, met 70% daalt... ...dan zijn ineens al die uitstaande dollars ongedekt. Mm -hmm. Nou en dan gaan dus die bedrijven... die die munten uitgeven... die gaan over de kop. Ja, En dan, en dan zitten geldschieters... die daarachter zitten... die worden aangesproken om meer geld te geven... maar die hebben, daarop, die hebben op dat moment dat geld niet... want die hebben alleen maar crypto-munten. Snap je? Dat is volgens mij wat er aan de hand is. Dus je kan eigenlijk beter uit de buurt blijven... van wat Nee, maar Zo heeft ook die Justin Sun van Tron... bijvoorbeeld, en die heeft toen wel... een paar miljard bij elkaar gelapt... omdat die dus wel dollars, echte dollars had liggen maar, maar, maar hoe heet die andere, die Jay Kwon of zoiets ja. van dat Terraluna, die zit een, bij jou de, de buurt. die dekken dus in, het schijnt zo te zijn, hè? ja ze hebben aan Servier zijn dus uitlevering <laughs> ja nou misschien dat die in een Liberland uh, village woont, maar uh, nee, nee ik heb hem nog niet gezien, het zou wel opvallen want hij lijkt niet erg op de gemiddelde Servier mm -hmm. denk ik dus Nee, maar ja, op die manier hebben ze, hebben ze en daar met, met ze bedoel ik de financiële instellingen, hebben dus uh, behoorlijk wat, want die zijn short gegaan en die hebben, die hebben bitcoin verkocht. En, en, en op de shorts die ze hebben afgesloten, hebben ze al die bitcoins meteen weer terugverdiend. Ja, dat zijn allemaal hele, hele linker dingen die uh, als jij met leverage ja, dat kan zo misgaan. Het is wel zo, je kan natuurlijk ontzettend snel rijk worden, je kan ook ontzettend snel arm worden. Ja, je wil graag bij die grote jongens horen. Dus ook Bitcoin Cash moest zijn eigen munten uitgeven. En zo zijn er ook binnen Tron, binnen uh, uh, uh, nou ja, noem een aantal van dat soort grotere muntjes, zijn er dus dollar, uh, vergelijkbare dollarmunten uitgegeven. Maar als de prijs dan naar beneden gaat, ja, dan, dan zijn die dollars vaak alleen maar gedekt met cryptomunten. Een soort Terra Luna. Dezelfde waarde vertegenwoordigen. Ja, ja, ja, ja. En ook al heb je dan 100.000 bitcoins, dan maakt het nog steeds geen rol uit. Want die dollar, die is in één keer met. met, met uh, als die van 50.000 naar 20.000 gaat, ja, dan, dan heb je ineens 2,5 keer zoveel bitcoin. Ja, ja, die moet je allemaal gaan verkopen. Dan, uh, en dan, dat is ook niet goed voor de prijs, natuurlijk. En, en nee, de dekkingsgraad, dat zag je bij de Terra Luna ook. In, op papier hadden we die een hele hoge dekkingsgraad. Maar het was allemaal gedekt door Terra Luna's. En, en uh, ja, ja, als je die ja. online gaat creëren en uh, verkopen, dan, dan pleurt de prijs zo hard naar dat je nul dekking hebt. En vaak vaak. Vaak is de liquiditeit in al die cryptomunten, zeker als je met, uh, laten we zeggen, 5%, nee, en laten we zeggen, een half procent van de totale uitstaande munten. Je, je zou eens met 100.000 uh, bitcoins de markt op moeten gaan. Nou, dan voordat jij de eerste 10.000 verkocht hebt, staat de prijs op de helft van het bedrag. Dat is gewoon de cryptomarkt en iedereen ziet dat jij aan het verkopen bent. Dus er gaat niemand meer. Uh, de, iedereen wil die munten zo goedkoop mogelijk hebben. En als jij er in één keer vanaf moet, dan zijn die markten niet op voorbereid. Die, die weten van nou elke tien minuten worden er 6,5 bitcoins gemaakt. Gemined. En als er uh, meer dan 6,5 op de markt komen per tien minuten, ja, dan gaat de prijs best wel naar beneden. Ja. Dus ja. Maar wat kan je allemaal doen met een half miljoen? Onder andere dit. Een ballon uit de lucht zitten. December lines to answer. If it shot down 12 dollar ballon. With 400,000 dollar missile. Missile. <laughs> missile. Missile <laughs> had ik ervan gemaakt. Maar goed. Ja, je wel, ja, uh, in ieder geval. Eerst die, die eerste Chinese spy ballon. Uit de lucht geschoten. Maar daarna waren er nog, nog wat balloons. Nou is er een hobbyclub die uh, merkte op dezelfde tijd dat hun 12 dollar Pico ballon uh, van van, uit, de, uit de communicatie verdween. <laughs> dus, uh, vermoeden ze vermoeden dat dat ding is neergeschoten met de 400.000 dollar missaal. En er en, en, ja, was er ook één tevreden. keer, maar dat was geloof ik bij Lake Yukon, Yukon. misschien was dat ook zo'n ballon. We hadden ze een keer misgeschoten. Die ballon, die, die, die missaal, die is natuurlijk niet opgericht om 12 dollar ballonnetjes uit de lucht te halen. Dus die, die vliegt daar rond: van, wat de fuck moet ik hier raken? Ik, ik zie helemaal niks, man. Waar heb je het over? Die verwacht een of andere fighter jet. Of, of, of een stealth bomber of zo. Maar uh, dan komt die, uh, ja, zo'n ballon ziet hij niet. Hè? Dus hebben ze er nog eentje op af moeten sturen? Dus dan ben je al 800.000 dollar kwijt. Zo. Oh. Nou, er waren 430.000 trouwens. Hè? Dus zo. Uh... Dat is, bedankt voor deze correctie dat is, uh... en, en dan had ik iemand die schreef van ja maar dan is het geld dan toch niet waard ik zei nou ja als je als je dan niet over een uh, uitgebrande trein hoeft te praten dan levert dat zich vanzelf dat weer op ja, maar anders is het in het midden oosten me door burgers geschoten, dus ja dan kun je beter op een ballon schieten ja, ja ik denk dat ze alsnog wel zouden hebben om ook in het midden oosten ja, een aantal ja. burgers op te, te kunnen schieten oké, okay, de feit dat, ja, dat die dingen zo duur zijn, dat is ook uh, gewoon opgepompte prijs ik, ik zou voor de helft van de prijs ook wel zo'n zo raket kunnen maken dus uh, nog weer. ja, maar dan word je zelf moord voor leven ja, voor ja, ja, ja. ik denk dat die raket voor jou ook uh, helemaal malfunction heeft omdat er dan uh, <laughs> technische, problemen. Ja, technische problemen zijn ja, uh... ja Houston, we have a problem uh -huh. Ja, dat was even hot, hè. Dat waren allemaal ufo's. Ja. Je zal toch maar wappie zijn en dat iedereen ineens begint te vertellen... Ja, de aliens zijn geland. Jo. Hey, Volgens ja. mij niet, joh. Ja, iedereen zit erop op te wachten nou op die fake alien invasion. Hè. Het ja. duurt maar en het duurt maar. Ja, maar die komen pas als wij de klimaatverandering niet terugschroeven, Heb je nee. dat ook gelezen, of niet? Nee, ja, we, moesten, we, moeten meer, we moeten beter met het milieu omgaan, want anders dan krijgen we... Ja. Krijgen Omdat we de, de, de tevoud, aliens of, of die beter? komen dan? Uh, mm. Ja. Er staat ja, me wel wat bij. Hebben we hebben toen hartelijk om gelachen. Dan zouden de aliens boos oh, worden ja, ja. en ons allemaal planten. Oh, ja, ja. Maar. Nou, oh, we gaan naar het volgende bericht toe. En dat is het volgende: Canada's use of emergency powers justified. Report. Oké. Okay. Het gaat over de emergency powers van, uh, van Canada. In ieder geval ja, de noodwet. Uh... Ja, we hadden het niet verwacht. Je ieder geval scheeps zichzelf een schouderklopje. Ja, het is geslagen die zijn eigen vlees en, keurt, dit, geloof ik. Ja, geslagen keurt eigen vlees en dat was goed bevonden. Ja. Is, die, is die naam toevallig ook in de Epstein Papers opgedoken van deze rechter? <laughs> ja, dat kan ja. ja, Je man was inderdaad wel. Er uh, was wel het meisje, maar bij. Um... Maar er was een hele hoge drempel om deze wet te gebruiken, maar. De oh. Canadese overheid heeft, heeft deze uh, terecht ge, gebruikt. Vanwege. Die drempel was ook inderdaad over, over, overschreden. Oh. Ja. ja, en of het dan de griep is of niet. Want dat, dat was maakt uh, niet lawlessness. Uh, en lawlessness, ja. Dan, uh, dan is er national emergency. En, uh, ja, want als wij tegen iedereen zeggen dat je met een mondmasker op moet lopen. en ze doen het niet. ja, nee, dan moet je de bankrekening afleggen. Dus lawlessness is duidelijk. Hè. Ja. Ach, ja. nou goed, dit had iedereen verwacht dus dan kunnen we snel naar de volgende ja, ja, ja, niks meer over hierover te zeggen mij is altijd leuk dat er mensen naar het rechtssysteem van de staat gaan in een conflict met de staat en, uh, ja, het is niet zo dat je helemaal kansloos bent, want anders zou echt niemand meer naartoe gaan maar je bent wel pretty kansloos maar dat is hetzelfde met die, uh, die jongen met die fakkeldrager. Oh. En die had dan, dan, dan, dan, ja, er wordt dan een beetje de draak meegestoken op Facebook, bijvoorbeeld. Leuk, en dan zeggen ja, want hij, hij heeft de rechter van Willem Engel, dus dan verlies je sowieso. Of, of hij heeft de advocaat van Willem Engel, dus dan verlies je sowieso of mm -hmm. zoiets. En dan uh, heb ik als reactie van ja, zo, de, de meest eenvoudige manier voor die jongen om onder zijn gevangenisstraf uit te komen volgens mij, is gewoon het niet erkennen van de rechtbank en te zeggen van beste rechter, ik uh, erken uw gezag over mij niet. En dan moet je dus bereid zijn om je hele, ja om je bankrekening te verliezen, om geen, uh, om geen aanspraak te maken op, uh, op toeslagen en zo. Maar dan zeg ik gewoon nou, ik sta hier in mijn eigen recht. En ik, uh, u, u, ik, ik erken uw uh, bevoegdheid nee, ik denk dat het niet, niet werkt. Maar ik heb ook al eens gehoord van de mensen die dan zeggen van... Uh, ja, elke wet begint met uh, ik Willem-Alexander bij de gratie gods beveel dit en dat. Uh, of verbied dit en dat. Ja, en dan zeg je dan, uh, kunt u bewijzen dat Willem-Alexander de gratie gods heeft? <laughs> ja, dat, is, ja, uh, ja, dat is natuurlijk ja. niet te bewijzen voor <laughs> Nou ah ja, dat is wel te bewijzen. Want dan gaat hij naar het Vaticaan. En dan zegt van het Vaticaan. Kijk, in Nederland is er maar één iemand die de gratie van God heeft. En dat is Willem-Alexander. Ja, en dan zegt... Ja, maar toch heeft hij de gratie ja, van God. Ja, maar de paus deelt de gratie van God uit. Ook voor protestanten waarschijnlijk. Ja, ja maar ik kan de paus ja, bewijzen. Ja, dat is het eerste patent. dus het, het eerste patent. Eerste octrooi. Hoe zeg je dat? Eerste... Uh, uh, uh, copyright in de wereld is door het vaticaan geclaimd hè, op het bestaan van God uh, en, en daar is heel het dit systeem Kortense uit Maar de koptische kerk in Egypte is ouder hè? Hey, die, uh, even terugkomen op iets eerder, die film die heette White Noise, dat was inderdaad van 2022 op Netflix, waar die treinramp uh, in oh, okay. uh, gesimuleerd werd zeg maar. hm. uh -huh. ja, nou heb je ook een, eh, een, een geripte link. Dat ik hem kan oh, bekijken. De, de hey, ik mag mijn password niet meer delen van Netflix. Dus, uh. Oh, ja. Bij. Proberen, ja. De, de. ja nee. Die kun je hier in Servië nog gewoon bekijken. Pirate Bay. Die kun je hier nog gewoon bekijken. En LHT hebben we hier ook nog gewoon. Ja, je kan ik Pirate ook ook Bay hier Pirate ook krijgen. Komen, Dan, maar je moet even een VPN inschakelen. Of een Opera browser. Huh. Maar. Uh, gaan we even naar Suriname toe. Oh. Oh, wacht. Overkeerde oh, knoppen. Uh, wacht even. Wacht even. Deze moest ik hebben. Avondklok in Paramaribo na hevige rellen bij parlementsgebouw. Ja, er is dus gereld in uh, Paramaribo. Ik weet niet of jullie gemerkt hebben. Nee, ik voelde er niks van. Nou ja, de, de, de aarde die schudde ervan in Turkije. Ah. <laughs> nee, er was inderdaad dat was een, uh, ja, de, al heel lang een inflatie gaande daar en uh, ja het wordt maar erger en erger en erger en uh, mensen waren zo zat dat ze het parlementsgebouw bestormd hebben en uh, ja er zijn heel veel winkels ook nog uh, wat ruiten gesneuveld uh, plunderingen hebben plaatsgevonden en uh, nou ja goed de autoriteiten hebben ingegrepen en uh, de rust was wedergekeerd dus uh, maar ja afgelopen vrijdag ja, een week geleden zeg maar bijna was het uh, onrustig in Suriname ja ik kan het filmpje zelf niet aanklikken, maar ik geloof ja. het wel. Ja, het was ook het uh, de, de, de paleis was ook nog bestramd, geloof ik. Maar de, de president die uh, ja is ongedeerd. Nou, dan hebben we hier weer een January 6 uh, de on, Onverwerping ja. van de democratie. <coughs> betreden van de tempel van de, van de democratie. Dat is, uh, nou, ik nog even te checken of er nou banden waren tussen Suriname en het WEF en toen kwam ik dit tegen these eight countries have already uh, achieved the zero uh, emissions en uh, ja, nou, laten we even doorheen scrollen uh, eigenlijk zou ik hier een muziekje bij moeten doen maar zal uh, nou, ik ze ik zeg, ik zeg even allemaal opnoemen of uh... ja, het zes. als het er zes zijn ja, dan kom ik met die zes je mag ja. zelf op de bos uh, kloppen uh, de Komodos uh, de Comoros eilanden uh, dan hebben we nog. Uh, Noord Gabon Noord-Korea zou uh, ook. Gabon. Gwana, dat ligt volgens mij naast Suriname. Uh, Madagaskar. Ja, die, die hoeft ook niks te doen aan. Uh, ja, daar mag je rustig doorbouwen. Dus, uh, ja. En al die, al die olietankers die daar van nieuw af komen nemen, die, die waren allemaal onder een andere vlakte. Uh, Hoe de dus. fuck moet ik dit uitspreken? Even kijken hoor. Nieuw. Oh, dat, dat land. Ik weet niet waar het ligt, maar. Nieuwe, uh, nieuw op? Nieuw <laughs> op. Ik wist niet eens dat het bestond, maar uh, die uh, hebben zero uh, uh, ja, ja, goed. Die, uh, die, uh, Panama. Ja, Panama. Ja, dat geloof ik ook. Suriname, hé, hey, kijk, die zat ook in het lijstje. Die, doen, die zijn ook oké. Okay. En dat was het. Er zijn acht landen die. Uh, God weet dat ook alweer, de zero Commission of zoiets. Ik word nu alweer vergeten. de, de, de, de ja zero uh, dit ja zero. Wat even uitspreken, zero shit. Oh. Zero emissions. Zero emissions, ja. En dat is dan omdat Suriname voor 93% uit, uit uh, Bos ja, bestaat. Precies. En, en dat bos dat is. Uh, nou, dat nou, heeft... no, no, no, nou dan komen we bij het volgende berichtje. Want je dacht van, uh, ho, dat gaat niet zomaar. Ze hebben het bos eigenlijk verkocht. Daar komt het op neer, volgend berichtje. Oh, dus dat is volgend jaar oh, ook niet meer? Nee, nee, nu al. Het is. Uh, hey shit, er is een advertentie die uh, in de weg staat. Even kijken hoor. Maar ja, behoud van het bos. Zero. Hey. Total Energies partners with the government of Suriname to contribute to preserve forests as carbon sinks. Ja, uh, Total. Ja, uh, yeah, Total Emergency heet dat, geloof ik. Dat is. Um, ja, totaal. Dat ken je toch wel? Een benzinepomp in Frankrijk. Ja. ja. Um, er zit ook nog een leuk verhaal achter. Dat uh, zal ik zo, uh, zo meteen even vertellen. Want die bestaan ongeveer 100 jaar nu. Maar die hebben het nou, bos gekocht. zodat ze aan hun carbon credits kunnen voldoen. <laughs> De Suriname heeft gewoon het bos weggegeven aan uh, totaal. Ja. Een oliegigant of een, uh, een benzinepompconcern. Uh, ja. Ja, dus die 0%, die, die, die uh, wat jij net zegt, die, net, die neutrale, die netto nul emissie, dat is over een jaar ook verdwenen, bedoelde ik te zeggen. Want dan hebben ze geen bos meer. Nee, het gaan niet kap hoor. Nee, en nee, dan... nee, dat is om het al af te schrijven. We kunnen ja, gewoon doorgaan ja, met nou, wat ze uh... doen. Maar ja, we hebben een bos in Suriname. Hm. Bill Gates heeft dat ook. Hè. Die werd laatst gevraagd van uh, hey, hoe rechtvaardig is die privé Ze zei die, ja, uh, ik heb alles afgekocht, uh, CO2. En uh, Ik ben part of the solution, <laughs> dacht hij zelf. En ja, ja, uh, uh. part of die okay. endleuzing. <laughs> <Ja. laughs> de leuzing. Ik bedoel de leuzing. En <laughs> ja, we gaan een tijdje terug nog over uh, dat de Turkije uh, ging, ging uh, olie ging boren in, uh, in uh, Koerdistan. Uh, tenminste, ja, het bestaat officieel dan niet, maar we ja, gaat met de Koerd praten, dan bestaat het wel. Maar uh, in ieder geval. Uh, 100 jaar geleden uh, had je dus de Eerste Wereldoorlog. En dan waren een aantal verliezers. En Duitsland was er één van. Die moesten enorme herstelbetalingen doen. Uh, maar Duitsland die had een enorme steek in uh, Turkish Oil. En ja, goed, er werd naar olie geboord in Turkije. Hè, want die, uh, de Turken hadden het al door. van het het nieuwe ding, weet je wel. Iedereen gaat auto rijden. Dus uh, nou ja, wij... Uh, Turkish Oil en uh, die, hadden, ja, die hadden kapitaal nodig, die zijn naar de Duitsers gegaan. Dat was nog voor de Eerste Wereldoorlog. Dus de Duitsers hadden een enorme steek in uh, Turkish Oil, maar toen uh, kwamen die herstelbetalingen. En toen ging ja, eerst alles van waarde ging dus naar de geallieerden. En zo kregen de Fransen dus de aandelen van Turkish Oil van de Duitsers in handen. En de Fransen die, die geloofden eerst helemaal nog niet zo in dat uh, olie en benzine en die auto's dat raaf. We hebben paarden, dus waarom zouden we auto's hebben? Maar uh, na, na de Eerste wereld en toen ze ook, Wereldoorlog en toen ze ook zagen wat die Duitsers met die tanks konden doen... ...dachten ze er toch anders over en toen hadden ze besloten van Frankrijk moet toch ook maar aan de olie En dan uh, kreeg ze die aandelen van Turkse oil in handen. En dat is toen uiteindelijk totaal geworden. Dus uh, ja, als je Frankrijk rondrijdt, dan zie je overal totaal. Maar uh, dat, ja, die, voordat het tot die naam kwam, uh, heeft het ook nog een tijdje geduurd. Het heeft allerlei uh, gekke namen gehad. Uiteindelijk werd het totaal. En toen het totaal werd, een, uh, ja, waren de Fransen nog niet uh, rustig. Um, want toen gingen ze allemaal fusies doen met andere oliegiganten. En uh, ja, alles wat ze maar mee konden fuseren, dat kregen ze. En dat resulteerde dan dat we totaal dus een hele rij uh, letters daarachter kregen. Wat er bijna niet uit te spreken was. <laughs> en uh, toen besloot men uiteindelijk in het tweede, jong, ergens in het jaar 2000, van weg met die gekkigheid. We worden weer totaal. En ja, toen uh, dacht ik dat daar het einde was. Maar toen gingen ze weer door met fuseren. En toen kregen we weer een hele rits af verkortingen erachter. Dus uh, vrij recent is het weer totaal geworden. En ja toen waren we, was het toch weer onrustig en gingen ze weer fuseren. En nu is het dus totaal emergish geworden. Dus je weet al wat er in de toekomst gaat gebeuren. Dat is het laatste gedeelte gaat er weer af, denk ik. Maar een gok. Ja, daar kun je weer iemand inhuren. Ja. ja. Kun je weer iemand inhuren, kun je eventjes zeggen van ja jongens, we zijn vernieuwd. Ja, dat, dat, was de, dat moet weer totaal worden, want mensen kunnen het niet uitspreken. Ja, ja, ja. ja. Volgens mij heeft mijn oom voor dat bedrijf gewerkt. Dat zou best kunnen, Ik weet het niet, want ze hebben volgens mij nog een, uh, een ander oliebedrijf ook. Maar ik denk dat mijn oom werkte voor totaal, ja. Als ze leveren tegenwoordig ook energie, dus vanwege al die fusies. hè. België leveren ze dus energie. Uh, dat is dus een beetje zo'n, uh, net zoiets als... Uh, ik kan bijna proeven, deze Ik kan bijna proeven waar jij aan het eten bent. Olijf. Olijven, ja. kijk. Lekker. Ja. Nee, maar ze leven gewoon tegenwoordig ook energie in hun huis en zo. Dus uh, dat is, die markt is ook. Uh, vooral in België. Ja. Mm -hmm. Maar ja, goed. Ja. In Suriname, het is uh, behoorlijk onrustig daar. Dus. Uh, dat hadden ze ook voorspeld, trouwens. Hè, die. Um, uh, dan kun je goedkoop op vakantie? Dus de, nee. <laughs> uh, de WEF had voorspeld dat in heel veel landen. Volgens mij waren het er meer dan 100. En daar zouden allemaal onrust uitbreken. Uh, dat is al voorspeld in een rapport. Ja. Nou, als jij bedenkt dat ze in Suriname nog met de gulden betalen. En dat het een kolonie van Nederland is geweest. Mm -hmm. Dan verbaast het mij heel weinig. Uh -huh. Want uh, we hebben het ook vandaag nog gehad over al de overheids. Uh, Overheidsdienaren die daar een beetje slaags gaan raken. Mm -hmm. De vraag is, waar willen ze nou hun. Uh, uh, hoe zeg je dat? Waar willen ze nou hun. Uh, waar willen ze deze rellen nou? Wat willen ze ermee bereiken? Daar gaat het mm -hmm. om. Nou, ja, er zijn wat winkels geplunderd, dus uh, dat zal het ongeveer uh, doel zijn geweest, denk ik. Mm -hmm. ja. Zullen we naar de volgende doorgaan? Ja, ik had hier uh, een, een beetje geluk in slaap is, vallen. Uh, het is een beetje gelinkt nog met wat nog ik hier over had. In Peru is het ook onrustig. Ik zat uh, toevallig nog Bolton en Bankrupt te kijken. Ik weet niet of je er wel eens kijkt. Ja, maar die was toch uit de Rusland Oh, dat gegooid? is die ene vent. Ja, ja, ja. en hij gaat nu naar is. Spaans ja. geleerd. En, uh, hij probeert nu zijn Spaans er, uh, uit op wat hij net geleerd heeft in, uh, in Peru. Hij gaat dan van Peru naar Venezuela. En dat uh, filmt hij allemaal. Uh, volgens mij was hij nou net uh, recent in uh, Venezuela geland en hij gaat dan de, ja, de Amazone rivier af uh, ging nu en, uh, ja. en die was dus in Peru uh, aangehouden, tenminste hij, uh, hij kondigde aan was dat hij de route van Bolivar ging, ging volgen ja dus uh, wel heel leuk en heel interessant ook, maar je kan ook dat wel zien en uh, bijna voelen van hoe dat daar uh, ja, hoe dat leeft bij de mensen dus, uh, ja, laat ik zo zeggen dat gebied in het uh, het plat, ja, je kan ja, het platteland van Peru noemen. Dus het uh, onderberg, uh, tenminste het uh, niet bergzame gebied van uh, Peru. Daar uh, lef, uh, zat vroeger dus de, het lichtend pad. En die, die bezat ook dat gebied. Het leger had daar weinig te zeggen. En ja, het, het is ooit al een vredesakkoord gekomen. En nou ja, goed, uiteindelijk heeft het ook een president geleverd. En die president is toen... Uh, dat was iemand... Ja, dat was een leraar. Die is dan opgeklommen en uh, in de politiek geraakt. Was heel populair bij het volk. En ja, die is toen weg uh, eruit gewipt. Uh, ja, in één keer was hij verdacht van corruptie... om wat voor reden dan ook. En iedereen... Ja, dat zie je ook in het filmpje van, uh, van Bolton bankrupt... ...dat de, de bevolking gelooft daar niet zo in. <laughs> dat verhaal. Dat narratief. En er is iemand voor in de plaats gekomen... die dan, ja, klaarblijkelijk... banden heeft met het web. Dat is een vrouw. Uh, ja, die slaat allemaal van die... Uh, ja, het bekende taalgebruik uit. En iedereen... die noemt haar een oplichter. Ja. is dus, dus even in het kortste verhaal. Ja, het is eigenlijk... Weer over de hele wereld ja. hetzelfde. En de mensen beginnen er dus toch wel een beetje... Ja. achter te komen. Hè? Ik ben wel echt benieuwd, want de agenda 2030... die staat gewoon... Ja. En die is uitgerold en de zijn de, de, gewoon dagen in vastgezet. Uh -huh. Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat, dat nou uh, vorm gaat krijgen, hoor, de komende uh -huh. zeven jaar. Maar je zag in dat filmpje van Bolton Bankrupt ook dat het, flink, het leger een flink huis gehouden heeft, hoor. Dus, uh, maar de bevolking ook. Dus er zijn flink wat blok blokkades opgeworpen. En er uh, is ook flink gevochten. Dus ja, hij kwam een beetje ja, erachteraan. Dus eigenlijk al de. Uh, het leger, alles was alweer weg, maar uh, ja, je zag overal wel de sporen, weet je wel. Uh, uitgebrande huizen en overal roadblocks die uh, nog niet helemaal weggehaald waren, weet je wel. Dus ja, het is uh, wel, uh, ja, dus je, de sporen waren wel uh, zichtbaar. Je moet even die vrouw ook laten zien, Johan, dat we die weten wat voor protesters dat we mee te maken hebben. Dat fotootje wat erbij oh, zit. Oh, moet ik even naar beneden, ja, hier ja, ja. Ja, ja, ja, ja. <laughs> Juist. Ja, ik moet wel zeggen, het zijn wel allemaal Marxisten die in opstand zijn. hoor dus, uh, Maar een beetje van de oude stempel. Ja, dus uh, ja, de, de, de WEF zijn eigenlijk de nieuwe Marxisten, dus de oude Marxisten vechten tegen de nieuwe Marxisten. <laughs> dus ja. Nou, misschien krijgen ze dan toch helemaal hun zin, dat die mensen ineens helemaal blij zijn. Yes! Uh, uh, Central Bank Digital Currency. Hoehoe! Ja, nee, ja. We wilden eigenlijk op een ouderwetse manier onderdrukt worden. <gülüyor> ja. We willen niet op digitaal onderdrukt worden, ja. Ik ben er nooit geweest in Peru. Jij wel? Nee, ook niet. Ja, als je het zo ziet, is het, het, het, het, wel, het wel heel, heel, heel, uh, ja... Kleurig. Ja, ja, net als je, alsof je een serfje bent eigenlijk. Met met allemaal <laughs> <gül> akkertjes en uh, kleine boerderijtjes overal. Ja, ja. Op een gegeven moment had je ook allemaal van die woningen... ...langs, het, uh, langs de Amazone. En ja, je weet, die rivier kan ook uitdijen. zeg je allemaal van die uh, woningen op paaltjes. <laughs> op jou bekend voor, hè? <laughs> ja, hier heb je dat ook langs de rivier. Uh, uh, uh, en dat is ook in uh, Niemandsland. er uh, uh, is, is Kroatië en zo. Kroatië en Servië. Servië en Kroatië. Uh, hey, nou, Voordat we die laatste twee berichten gaan behandelen, jongens. Ik heb vandaag... Een goede deal gescoord dat ik denk dat ik hier in een marxistisch land woon, want het is zo goedkoop. Oké. Okay. Ik heb voor, voor 50 cent een halve liter afstol gekocht. Oké. Okay. Nou, volgens oh, mij krijg je dat in Nederland niet voor elkaar. Nee, nee, nee, nee, dat is een ouderwetse prijs. Ja. ja. Ik kan me nog wel herinneren hoor, dat ik 50% van een halve liter betaalde, maar. niet in 2023. Nee, nee, nee, nee. Maar ik drink tegenwoordig ook geen bier meer, joh. Ik heb in een het alle... Nederlands? In het Nederlands staat er, hier, het mag bier. ik dit eigenlijk niet eens uitspreken op, uh, op YouTube, wat hier op deze fles staat, maar... Wat staat er dan? Negra? <laughs> oh, God, heb jij het gezegd? <laughs> is dat dan een soort nikkerwijn? <laughs> nee, nee, nee. Het is een, uh, ja, gewoon een Portugese wijn, uh, acht euro, maar hij is heel goed. Krijg je die goedkoper als je zwart bent? Of, of is het niet? Nee, nee, nee, nee. Het is gewoon een goede, goede wijn uit, uh, uit Portugal. Ik ben niet zo politiek correct, zie je wel, hè Johan? Ik zeg al die woorden gewoon. Ik zeg het gewoon allemaal. Ja. Als Dan iemand zich het oorledig de... voelt. Ja, het is niet zo dat ik hier allemaal hele flessen aan het leeg ben, hoor. Maar de... af en toe heb ik gewoon uh, wat van de ene flessen en wat van de andere ja, precies. Je hebt gewoon zes flessen die je voor de helft leeg zuipt. Ja, nou, ik heb net wel eentje leeg gemaakt, die uh, al aangebroken was. Maar dat was de... Um, oh, God, ik weet de naam niet meer. Het is, uh, het is een hele heerlijke druif. De, de, de Carine, uh, Carine, ja, Carinella druif. Dat groeit ergens in Frankrijk. En lijkt op de Syrah. Het is heel bessig is die. En het is een onwijs lekkere wijn. En die past heel goed bij het vlees... Dus, uh, oh shit en ik had nou deze deze kaas die, uh, God, die had ik daarbij moeten eten maar ik helemaal vergeten godsamme <laughs> ik, ja, zie, dat, ik zie dat Peter er weer bij Peter je hebt niks gemist toch okay. hij heeft het alleen maar over uh, kaas en wijn lopen houden ja yeah, ik dacht het wel ja, ja, ja. Het was voor brand? Ja, wijn die nou weer had en dat het 25 dollar kost in de supermarkt ja, nee ik had, nee, ik nee, had, ik had de het supermarkt als oh natuurlijk <laughs> sorry ik heb een hele goede sluiting. Die heeft hele, hele goede wijnen. Je moet nog even die tanden stoken van twee meter tevoorschijn halen. Dat heb je al gedaan, natuurlijk. Ja, die lijkt twee meter, maar dat heeft het te maken met de lengte van de. met de camera. Maar huh. ja, goed. Dan gaan we even naar de volgende bericht toe. Um... Even kijken hoor. Oh, we zijn bijna aan het einde, dus we moeten. Ja, dat even... nou, doe ik hierna dan. De... Nee, Zou ik nu even het wiel doen? Want hier, we krijgen nu twee van die berichten over, de, over Amerika. Dan kan ik ja. best nu even de, het wiel doen. Doe even het wiel. Ja. En, uh... Bij mij over een week van 3 maart tot en met 12 april wordt er ook elke dag i-gulders weggegeven. Ja. Dus in mijn teller staat inmiddels op meer dan 10.000 euro jongens. In drie jaar tijd heb ik uitgerekend. Oké. Okay. Dus dat is toch wel leuk hè? Uh -huh. Dat is toch een leuk bedrag. Wat je weg gaat geven? Nee, wat ik heb weggegeven in de afgelopen drie jaar. Oh, oké. Okay, ik zit okay. nog een beetje te twijfelen. Kijk, het is nu 3 maart, is de derde verjaardag. Dus ik denk 333 euro. Mm -hmm. Of 33 euro. Ik moet nog eventjes. Oké. Okay. Maar goed, we zullen het wel zien. Ik heb nog een week om erover te slapen. Dus... Ja, ja, ja, ja. Ha, ha. Maar uh, ja, aardig wat mensen die je meegedaan hebben aan de wiel... Ja, ik wil ze gewoon winnen natuurlijk. Hè. Die e guldes ga ik niet meer weggeven, want ik moet ook mijn lidmaatschap van de LP betalen. Dus uh, zolang ik dat niet bij elkaar heb, wil ik ze graag hebben, alle e-gulders. Dat is een van de dingen die je kan doen met uh, e guldes is uh, lidmaatschap betalen van de LP, de libertaire partij. Dat is de enige partij in Nederland die e-gulders, zover ik weet, uh, accepteert. Ja, ik ja, heb ik... ook de FVD geschreven, maar die zijn er niet op ingegaan. Nee trouwens, niet ook. Jij hebt, jij hebt de LP geregeld. Ik heb uh, ooit eens de FVD aangesproken dat ze, want die hadden toen hadden het over een forum coin. Toen zei ik beste forum als je gewoon al je leden laat weten dat er een uh, vriendenactie aan de gang is dan kun je mm -hmm. nog 300.000 euro verdienen. Maar ja, uh, daar ja. wil tot, dag, tot de dag van vandaag wil daar niemand aan beginnen. Dus uh, wacht het rustig. Van Hagen dan. heb je nog hè? Ja. Nou kan het eens proberen. Ja. Maar uh, goed, ja, uh, laatste kans om, uh, om nog even uit de te apotheek Paul uh, in de chat te typen. Dat is 3-2-1 en nu ben je te laat. Oké, okay, spin. Er komt hij, er komt hij, er komt hij. Er Wie gaat de winnaar worden? Uh, het woord alweer. Uh, is dat nou weer Scorpio? Ik denk het wel, ja. Ja, ja, ja. Oh god. <laughs> Nou ja, Garfield Scorpio, gefeliciteerd. Ja, dat is uh, leuk. Ja. Nou ja, 60. die is 60 euro. 6 euro, dan kun je weer een pizza voor kopen. Ja, uh, ja over een Vla, wel een kle, kleine pizza, maar goed. Ja, ja. Uh, uh, uh, uh. Oeh, moeten we de tv erbij halen? Wat een ziek idee. Ga je het bedrag nog verdubbelen? Nee, hoef niet maar, ik? ik zal binnenkort weer eens een keer de... Het ja, was waltaal. eigenlijk 10 euro. En ja, je hebt ooit nog wat gestort. Uh, Vandaar dat 20 euro is. Dus ik weet niet eens of ik er al doorheen ben. Maar, ja. Ja, de vorige keer had jij de e-gulders e bijgekocht. Dus ik dacht toen van nou, ik moet eigenlijk geen e-gulders meer weggeven. Want dan gaat hij zelf bijkomen Maakt ook niet uit. Niet uit. Anders... Dat is ook een winst van de, van de Cardano yield uh, yieldvorm. Dus, uh... Oh ja, oh ja. ja. Ja, het wordt weer tijd dat er een omhoog gaat. Hè? Ja. ja. Nou, we gaan wel even zien wat we ermee doen, Johan. Ik vind dat wiel op zich wel uh, waarde toevoegen. Ook al hebben we vijf kijkers waarvan we dezelfde drie zijn. Ja. Maar uh, nee, het is, het is een leuke, leuke aanvulling. Uh, hoe zeg je dat? Aanvulling. Aanvulling op het programma, dus. Ja. Maar, we gaan naar misschien, volgende... Misschien moet, je, misschien moet je een keer een berichtje op het forum plaatsen over je, je API-verzoek. Ik, nou, ik heb het gedaan, ik heb het bij die 1 e groepen gedaan en nog geen reactie oh. gehad. Dus, uh, ja. Ik heb ze niet Had voorbij gekomen. Uh, Welke 1 e groepen? Ja, nou, een paar van die 1 e groepen waar ik bij zit, heb ik dat uh, bericht gepost. Dus, uh, oh, oh. Even kijken. Ik hoorde hoor. ik wel die, die uh, cool, Oerlemans wat... Uh, ik zag al dat hij al heel lang niet actief was. Ik zal eens even kijken wat, wat je bedoelt. Leeft daar nog? Ja, maar Facebook leeft niet meer echt. Dus dat is een beetje het punt. <laughs> Zelfs hij is de oud voor Facebook. Maar um, volgende bericht. Oh, verkeerde knop weer, hè, jongens. Hallo. Ik moet deze knop hebben. Oké. Okay. Dead of shot Clinton Erdewit Epstein Thais, found tijd to teroet suicide de spite nog een als erne. Ik Mijn hemel, wat een, wat een vooruitgang is dit? <laughs> Doe deze nog een keer, joh. Ik kan het wel even op Engels zetten hoor, maar. Uh, nee. nee, laten we gewoon even Nederlands taal Het gaat over die uh, zo'n uh, advisor of zo van de, Ja, eigenlijk connectie. ...tussen Clinton en Epstein... ...was Mark Middleton... ...die is ooit uh, ja, doodgevonden... ...vastgebonden aan een boom... ...neergeschoten... ...terwijl nergens in de omgeving een wapen te vinden was... ...en dat zou dan een zelfmoord zijn geweest. Ja. Ja. Ja, ja, ja weer eentje gezelfmoord, hè. Nou, dat is een tijd geleden gebeurd, maar... Uh, ...de overheid heeft onderzoek gedaan... ...en ondanks dat er geen wapen in de buurt was gevonden... Van de persoon in kwestie vastgebonden zat aan een, uh, aan een boom. Is het toch een zelfmoord. Dus ja. Nou oh ja, de FBI zeker. Die het heeft onderzocht. Ja, FBI. ja nou ja, oké. Okay. Goed. Verder weinig ja. aan toe te voegen. Het, ik vind het... Uh, ja, de meeste mensen weten niet wie Jeffrey Epstein is, Johan. Dat kun je je haast ja. niet voorstellen. Maar er is niemand die, het, uh, die zich daar druk om maakt. Dus ja, kun je gewoon ja. doen wat je wil. Hè? Ja, ja. En Peter, je had hier ook gedachten bij? Ja, dit is weer zo'n... Uh, Clinton... Uh, dit, deze is dood en dit is zowel... zowel thuis met Clinton als Epstein. Er dus, zijn dus, dus oh. twee kanten... en dan mm -hmm. wordt hij inderdaad... Uh, doodgevonden, vastgebonden aan een boom. Dat is het nog zelf het, het, het vertrouwen in het rechtssysteem... moet toch niet al te groot meer zijn. Dat, uh, op... En vonden Gary Webb wel een we heel bijzonder, weet je wel. Ja. Ja? Dus dat is twee keer door het achterhoofd kon schieten van een hele lange afstand. Ja. En uh, ook geen wapen gevonden natuurlijk. Maar ja, het wordt weer uh, bijzonderder. Ja, het uh, wordt gewoon steeds ongeloofwaardiger. Het is met al die dingen. Als ze ermee wegkomen, dan gaan ze een stap verder. Tot het moment dat ze er niet meer mee wegkomen. En zo gaat het gewoon altijd. Je weet dat het gewoon. Het, het, net als met gelddruk is dat eigenlijk ook zo. Ze blijven ermee doorgaan en de grenzen verleggen. Nou, daar nou zitten ze gewoon films te maken van de rampen die van, te van tevoren gebeurden. Ze hebben een simulation van een pandemie die van tevoren gebeurt. Uh, ja, het, uh, je kan het gewoon van tevoren zeggen. En dan kan je het nog doen. En dan, uh, ja, wat ga je wat, wat ervan zeggen, burgertje? Niks toch zeker? En ja, hmm. op een gegeven moment, dan wordt het gewoon een keer te overduidelijk. dat zelfs. Uh, en als het, als het dat niet is, dan gaan ze nog een stap verder doen. Ja, zo gaat het altijd, altijd mis uiteindelijk denk ik ja, uh, uh. Ja, het herstelt zichzelf weer ja. er komen steeds meer extremen totdat het dan weer ja, herstelt en hoe, hoe extremer het ooit was hoe heftiger de correctie ook gaat zijn mm -hmm. uiteindelijk corrigeert alles zich naar normaal en wat is normaal dat is in mijn optiek altijd gewoon het uh, natuurrecht He? je, kan, je kan de de zwaartekracht proberen op te heffen... en daar kun je heel veel energie in steken... en als je daar een hele stad op gaat bouwen... dan kun je dat ook nog wel een tijdje volhouden... tot dat ene moment dat je die zwaartekracht ineens weer actief hebt... Nou, dan stort heel die stad in, heel die stad in elkaar. Maar ja. even, weet ik het wel, ik noem maar iets wat in me opkomt... maar ik bedoel, de, de, de, de natuur heeft een bepaalde balans... en die kun je heel lang ontkennen en tegeninvechten... Maar op een gegeven moment dan, ja, dat kan vijf, tien generaties duren. Maar op een gegeven moment komt het toch... Uh... Ja, je, had een, uh, zo je woont op een planeet met, met, met wetten. Ja, je had, ja. had zo'n Russische hoogleraar, die had een uh, boek geschreven over uh, de situatie in de Sovjet-Unie. Dat uh, eigenlijk iedereen had al door dat uh, het regime liep te liegen. Maar ja, je had geen alternatieven. Dus uh, mensen werden ook helemaal gek eigenlijk. Van ja, dus, wat, wat doen we eigenlijk nog? Weet je wel? Want ja, op de feest wordt verteld dat de economie alleen maar omhoog gaat. Maar we hebben lege schappen in de supermarkten, weet je wel. Ja. Dus uh, ja, men, men, uiteindelijk ging men ook heel veel aan uh, wat wij dan uh, als libertariërs agorisme zouden noemen. Dus uh, ja, ze gingen zelf maar groenten verbouwen en dat verkopen. En in ieder geval, dat heeft toen, toen er op een gegeven moment... Ja, men, men kon nergens naartoe vluchten. Maar toen er uh, men benen, op een gegeven moment door uh, kreeg dat... Uh, ja, toen Gorbachev zei dat er glasnost was en... Uh, hoe je dat andere perestrooien noemen? Uh, ja, toen gingen ze daar ook gebruik van maken, weet je wel. Dus dan ging men ook uh, massaal uh, ja, zich afsplitsen van de Sovjet-Unie. Ja, ik denk en, dat we, het punt is ja. dat... ...dat de overheid die zet je steeds meer klem... ...dat je het wel moet geloven allemaal... ...of nou niet moet geloven... ...maar het moet, er niet in opstand kan komen... Uh, ...en dan krijg je dat inderdaad... ...wat ze in de Sovjet-Unie hebben van... Uh, ...they lie to us, we know that they lie to us... ...they know that we know they lie to us... ...we know that they know that we know... ...that they lie to us, but still they lie. Yeah. En, maar wat er, wat er dan yeah. gebeurt is... ...je, je kan natuurlijk... Uh, ...ik hoorde het laatst ook iemand zeggen... ...over die reserve currency status... Van, uh, ja, uh, Amerika heeft het grootste leger. Dus uh, ja, je krijgt, wordt gewoon in je bek geslagen... als je niet in dollars accepteert voor je olie. Maar dat, dat is misschien wel zo. Maar wat je in de Sovjet-Unie zag... dat als mensen helemaal schaakmat staan... Dan, dat ze gewoon, gewoon uh, verlamd raken. Dat ze gewoon niks meer gaan doen. Want je kan ze, dan krijg je van die situatie dat, dat ze uh, zeggen... ja, wij, uh, wij doen net alsof we werken... en zij doen net alsof ze ons betalen. Dat is ook een leugen eigenlijk. Die en, dat, en dat zie je in het Westen al een beetje ontstaan met dat wat ze dan quiet quitting noemen. Dat je, geen, dat je geen ontslag neemt, maar dat je gewoon je salaris blijft innen, maar eigenlijk je werk niet meer doet. En ik denk dat, dat, uh, dat landen uh, of regeringen kunnen dat ook gaan doen. Als jij heel erg onder de knoet zit om olie te leveren voor dollars, maar die, die dollars worden ge, ge, bevroren of die dollars die, uh, die zijn steeds minder waard. Dan kan je natuurlijk gewoon krijgen dat zo'n land minder olie gaat produceren. Er is gewoon geen motivatie meer. En daar, daar kan je heel moeilijk iemand voor op zijn bek slaan. Want daar kan je, dan, kan, dan kunnen ze gewoon zeggen: ja, er, er zit gewoon minder olie in de grond. En onze, onze boor is kapot. En we hebben geen nieuwe. En uh, er zijn duizend en één excuses te verzinnen waarom je geen olie kan produceren. Allemaal on, onverklaarde overstellingen. Ja, ja, uh, uh, het zit zo tegen de laatste tijd. Het lukt gewoon uh, niet weg. En dat, dat is gewoon het punt waar militaire macht je niet gaat helpen. Want. Maar dat soort kleine sabotageacties, daar kan je gewoon nooit van, van bewijzen dat het opzettelijk is. Uh, ik denk dat dat het heel moeilijk is om daar een land voor aan te vallen. En maar, je, maar je kan niks doen. Je moet ze waarde bieden om die olie uit de grond te krijgen. Als je die waarde niet biedt en alleen maar dreiging met geweld hebt, ja dan uh, kan je het wel schudden. Uh, ja, dat heb je spot on. Ja, klopt helemaal. En dat zie je denk ik ook bij landen als Venezuela... dat ja, alles wordt onteigend... iedereen zijn dingen worden in beslag genomen... en dan op een gegeven moment... dan gaan die mensen gewoon bij de pakken neerzitten... bij de pakken neerzitten is misschien het beste woord ervoor... en uh, ja, daar helpt geen enkel geweld tegen... want uh, ja... Hey, als we de motivatie verliezen... dan is het over... Ja. in zekere zin... Ja. en voorheen was dus inderdaad... een dollar een goede motivator... Alleen, net wat jij zegt, Peter, als jij ineens uh, je, je dollars dan geconfiskeerd ziet worden, dan denk je op een gegeven moment ook van ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig. Of als je 10% inflatie jaar op jaar uh, om je oren krijgt, dan denk je ook, ja, waarom ga ik toch elke dag naar dat werk toe, joh? Want ik hou ja. er niks aan over en ik moet alleen maar uh, nieuwe warmtepompen <laughs> kopen. Heel de maar tijd. het kan een tijd duren, want ik hoorde wel eens uh, van uh, uh, Aline dat het uit de invallen van de. Uh, Sovjet-Unie. Dat mensen gewoon niet meer betaald werden, maar toch nog naar werk bleven gaan. Van, ja, uh, wat, wat moet ik anders doen? Dit is mijn baan. En dan, dan werden ze dus bijvoorbeeld betaald in wasmiddelen of zo. Daar stond nog wel ja, iets ja. tegenover. En dan moest je zelf maar die wasmiddelen gaan ruilen tegen, tegen uh, aardappel of zo. Nou heb ik ineens een ingeving Johan. Als jij nou, als jij nou voor die derde maart. Dat ik start met mijn show. Nog eens een berichtje op het forum van Igor e de plaats. Over die API. En, en je best doet om dat op Twitch aan de gang te krijgen. Oh. Dan doe ik een jaar, uh, een ja, jaar ik ook lang ook videospace. Heb contact met Gerrit Hoelemans? Nee maar die heeft. De, de, de, de, ik zal jou een berichtje te sturen. Oh. En dan. Ja, doe maar. Ja. Dan gooi ik er nog een jaar, dan verdubbelen we, hem, dan verdubbelen we de bonus voor een jaar. Dan doen we 40 ja. e-hultes ervan maken. Ik vind het prima. We hebben over, over, trouwens over, over Rusland. Uh, die, ik weet ook nog wel dat die. Uh, niet vergeet dat uh, Rusland vocht een oorlog in Afghanistan. De uh, Graveyard of Empires. Uh, weet je nog? En. Uh, ja, allemaal de, de Russen hadden die echt van die hypermoderne helikopters. Die dan, ja, in de film van Rambo werden die allemaal. De hint was ja, <laughs> werden ze door Rambo al uit. Mm -hmm. Ja, weiden ze al door Rambo werden ze al met vuurpijlen uit de rug. Uh, met boven uit de lucht geschoten, maar. Uh, in ieder geval, die, uh, die, die, die mensen die schreven natuurlijk ook weer naar huis toe, weet je wel. Van hoe het in werkelijkheid ging. En op tv werd alleen maar glorie en uh, overwinning gesproken. Maar uh, ja, de, de mensen die kregen allemaal berichten van hun zonen uit Afghanistan... dat het uh, de hel op aarde was, weet je wel. Ja, ja. Dus uh, dat heeft ook heel erg gedemoraliseerd. Dus uh, ja, als die oorlog in Afghanistan er niet was geweest... dan had uh, de sovjet unie misschien nog wat langer geleefd, maar... Dat heeft wel heel erg, uh, erg meegeholpen aan de ondergang ja, Ik dus denk dat oorlogen naar de Oekraïne huh? terugkijken. Ik wilde zeggen, wie weet hoe wij over een paar jaar op deze oekraïne... Ja, oekraïne... dat zal misschien ook wel de graveyard of uh... ik denk dat Afghanistan, <laughs> misschien wel uh, Amerika worden, denk ik. Afghanistan ook, ook huh? de graveyard van Amerika was eigenlijk al. Ja, ja dat is eigenlijk een, ook wel een goede op. Ja. Ik denk dat dat nou ja. na, naweeën zijn, maar dat het, Kijk, de Sovjet-Unie viel ook niet gelijk uit elkaar naar de terugtocht uit Afghanistan. Maar die terugtocht, die kwam er pas ja. toen het eigenlijk het, al duidelijk was dat het financieel bankroet was, die Sovjet-Unie. Dat ze dat niet konden dragen, die oorlog. En ik denk dat die terugtocht uit Afghanistan ook zo uh, zoiets was van... Ja, dit kunnen we niet meer volhouden, we moeten nou terugtrekken. Ja, en dan komt er nog zo'n Oekraïne ding achteraan, maar... Ik denk dat in feite de grote klap al door die twintig jaar uh, en, en de Irak-oorlogen ook. Uh... Ik kan niet wachten tot ja. als China-Afghanistan binnenvalt, jongens. <laughs> <laughs> <laughs> maar die zitten er al, maar die hebben het gewoon gedaan met. Uh, ja, en maar het begint met altijd met Doekoe. Ze beginnen altijd met Doekoe. En dan, uh, dan op een gegeven moment dan zegt die, zeggen die lui van. Uh, ja. Weet je wat, we kunnen toch niet helemaal uh, terugbetalen en, uh, die lening. En dan, dan moeten die militairen erachteraan komen, want anders ben je alles kwijt. Hè. Dus uiteindelijk ja. begint het. Het is, het is een salami-verhaal, want het begint altijd. Net zoals met zijn oorlog. Het begint eerst met militaire adviseurs, en dan sturen we wapens. En dan, ja, eigenlijk moeten we ook grondtroepen sturen. En uh, nou, nou, zitten we er helemaal knie diep in en, uh, en uh, springen we van het dak van de ambassade op een helikopter. Uh. Ja, dat is niet aan te raden. Op, eh, vanaf het dak op een helikopter te springen. Ja. Dan heb je inderdaad de salamitechniek. Ja. Eentje volgens mij. Ja, de allerlaatste. Zal ik hem gewoon even laten voorlezen? Ja, even kijken wat dit gaat worden. Want dit gaat wel heel... Ja, dat is de Daily Mail. Die hebben hele lange titels. Dus dit wordt echt inderdaad een lakkertje. Komt ie hoor. bureau Bureaublad 1. Oh, hè? Oh, dit samen. er komt zo'n filmpje in. Bureaublad, 1. Nee, dit is Flea's. de beste tot nu toe, denk ik. Playas, <laughs> <Flea's>, hallo, <laughs> ads on over CT. Oh. Ja wacht, ik moet even dat filmpje wegklikken. Nog een keer. Komt ie hoor? Hoppakee. Oh, shit, weer de verkeerde knop. Ze dus hebben bij mij een oh, blokker ja. Exclusive. Jim Biden admitted he was hired to negotiate with Saudis over a secret 140 million dollar deal because of his position and relationship to his VP brother Joe who would be instrumental to the deal. Bombshell affidavit claims. Oké. Okay. Je kent uh, natuurlijk wil je wel dat het uh, Engelstalig was. Dus uh, dat zal het zijn denk ik. Ja, hij heeft bij mij een ad blocker blokker, dus bij mij wordt hij geblokt. Oké. Okay. Ik kan met mijn Brave browser, kan ik er wel op komen. Boop. Wat heb jij dan? Marcilla? Opera, opera. Opera? Oh, je hebt de adblok aan. Ja, nee, misschien gaan we even met Brave. Uh... Ja, dat doe ik niet aan, Brave. Oh, dat is dan... Ja, die beloven een anonieme crypto wallet, maar die is helemaal niet anoniem, want ze vragen meteen om je ID te ja. verifiëren. Ja, maar die gebruiken we ook niet, die crypto wallet van hun, dus... Uh... <laughs> nee, maar daar ben ik er al klaar mee. Nee, ik gebruik hem gewoon niet. Ik heb, je kan ook gewoon... Uh, hoe dat? Een uh, metamask. Kan je daarin nee, maar Ik ben blij met, uh, met de opera. Want uh, die geeft ja, maar die mij is een VPN. Overheid, hè? Ja, maar die geeft mij een VPN. En die geeft hem een adblocker. Dus okay, Als right. de Chinese overheid alles van mij weet. Het is ik met niks. Ja. ja, Ik heb met, met Brave gebruik gewoon hun, hun wallet niet. Ik doe gewoon die plugins. Uh, Plug-in wallet. Dus uh, ja. Was dit nou het bericht waardoor jij geblokt bent op Facebook? Nee, nee, nee. dat was een tijdje terug met die uh, laatste schandaal dat hij uh, zijn personeel misbruikte. Mm. Ja. Dus dit is wel, uh, dit is wel fake nieuws. Mm. <laughs> ik kreeg wel uh, zo'n waarschuwing, maar uh, toen ik geen ging klikken, toen was die uh, kennelijk alweer teruggetrokken. Dus ah. dat zou misschien dit, uh, dit bericht kunnen zijn geweest. Ja. Ja, een geheime deal die wij hier op Vrijheid Radio bespreken is eigenlijk ook niet zo geheim natuurlijk. Hè? Nee, nee, nee. Kun je dan ook je vraagtekens bijzetten? Ja, het was een tijdje geheim, denk ik. Ja, ja, ja. ja op een gegeven ja, moment dan komt, die laptop, komt die laptop weer voorbij en dan zijn al die geheime deals toch niet meer zo geheim. Nee. Ach ja. Ja. Hm. Ja, wat moeten we ervan zeggen? Het is, een, het is er eentje van de Biden family. Die wonen in een huis van uh, 100 miljoen. Terwijl dat vent uh, 10.000 euro per jaar verdient op papier. Dus uh -huh. moet ergens vandaan komen natuurlijk. Hè? Uh -huh. hij, most verkoopt, well uh, hij verkoopt kunst. Hè? Hij verkoopt ja, het is zo'n De most well connected uh, politician in uh, Washington. man die com compleet senior is. <laughs> Ja, en ja, Trump had van de week, wat had hij nou geschreven, hij ging de wereld redden van seniele opa's en warmongerers of zoiets. Ach ja. Ja, ja volgend jaar is er toch alweer een verkiezing in de, in de VS of niet? Volgend jaar het zo. Bijna gaat er meedoen. Ja, ik had niet anders verwacht. Je kan niet als zittende president gaan zeggen van... Nou, ik hou er maar mee op. Mm -hmm. Maar misschien komt hij wel te overlijden voordat het zover is. Oh. Wat kunnen we zo... hierover zeggen? Ja, ik kan het niet lezen, want ik word, mijn, ik word geblokt. Dus ik oh, kan er niks Peter. over zeggen. Peter is al in slaap gevallen. Wat had uh, de agenda report hierover gezegd? Peter is stil. Mute staat eraan, hè. ja. Oh. Ik denk dat... Uh... Dat het een beetje uitge. We weten toch wel langzamerhand wat er met uh, Hunter Biden aan de hand is. Uh, en Joe Biden, hoe dat werkt. Ja, ja ik zei... Tim Biden, hè? Ik zei net ja, al. Ja, die, die deed ook Biden, mee, dat was ook al bekend, toch? Die wonen in een, in een villa van 100 miljoen, terwijl dat ze op papier 20.000 euro per maand verdienen. Dus ja. ah, dat moet ergens vandaan komen, dat geld natuurlijk. Hè? Het is wel oh, knap slink. dat die lui uh, daar allemaal mee wegkomen en nooit een. Uh... Als dus jij je 600 dollar Vim, eh, Vimo uitgave of zo dan, dan, dan, of, of een Oni Fans. Dan, dan word je gelijk aan de aan de schandpaal genageld. Ik las later ook dat, dat, dat Met uh, je Oni Fans account. Ja. Aan de Schandpaal. Ja, voor Blas die ontduiking. Ik. <laughs> ik weet ik, laatst dat er de Mormoonse kerk of zo die hadden een, ook een portefeuille van 13 miljard, hadden die verborgen weten te houden. <laughs> <laughs> hey, nou dat is toch knap <laughs> waar gaat het dan Mormons, ik weet het niet meer de schandpaal in het Engels is pillory heb ik net even naar de translator, daar moet ik eigenlijk wat leuks mee doen <laughs> leuke uh, naam nou voor een vibrator ja. het <laughs> hmm. zou best wel kunnen hoor dat de Mormonskerk kerk zoveel geld heeft ja, het staat hier. Feds find Mormon church 5 million over scheme to hide 32 billion in assets. <laughs> yeah. Yeah. Oh, dat is, valt dan nog wel mee. Dat yeah. is uh, 0,00 Oh nee, 0,000. Ja, procent? Nee, het gaat. Het, als het 5 billion was, dan was het een zesde. Maar het is dus een zesduizendste van het bedrag. Ja, ja dus dat is 0,6%. procent. Dan zak toch nog een nulletje daarnaast dan zullen ja, al die boeren zijn, denk ik. Die er als, je er, zijn. als je erna gaat dat je dan ongeveer 10% vermogensheffing krijgt. dan heb je toch uh, 60 keer, 160 keer. Uh, kom ik er beter vanaf. Maar zullen er dan niet al die boeren zijn? Er zijn natuurlijk heel veel van die boeren daar, die. Uh, buffalo farmers, die. Uh, zijn een lid van die kerk en die hebben waarschijnlijk een constructie of zo met een kerk. Dat ze. Uh, ja, ik zit er zelfs niet zo in thuis, maar ik heb wel eens wat gehoord. Maar, ja. nou, misschien moet ik er ook niet over gaan speculeren. Hè. Nee, want die mormonen die klagen je aan voordat je er regen hebt. Denk je niet hoe ja, weet. Ik die sta er die... wel, wel sympathiserend tegenover hoor, tegen de tegenover die mormonen daar. Dus, uh, ja. Ik kan er weinig mee, maar het is de familiekorrupt van, van de VS. Dus het verbaast niemand. Nee, ja, maar die mormonen die voeren wel een behoorlijke strijd tegen de overheid hoor. Daar. Dus, uh... Ja, behalve dan als ze er zelf in zitten voor de helft. Ja, dat moet wel als je die strijd er tegen voert. Sommige, sommige, <laughs> sommige. Die insider connection moet je dan hebben. Uh, ja, maar de gewone, de gewone boer daar die is wel vaak slachtoffer van de overheid daar. Dus daar hebben we hebben het wel eerder over gehad met die, uh, die Bundy-farm, weet je wel, die, uh, die belegerd werd. Ja. Merit, wat ze En die, die schoenen verkopen. <laughs> nee, nee, nee. Je had, had zo'n boerenfamilie <laughs> daar, de, de Bundy. Ja, Bundy is een veel voorkomende achternaam daar. Dus net als wij uh, Janssens hebben in Nederland... hebben ze de, In de Vries hebben ze in, uh, hebben ze in die strik, hebben ze de Bundies. En je uh, had één familie, de Bundys, die, die hadden zo'n zo zo boerderij. En die hadden toen zo'n strijd met uh, de het? Bureau of Land Management... ...en die hadden hun belegerd. Dus de Bureau of Land Management... ...die gaat over de, over de gras... ...een stukje gras langs de weg, zeg maar. Die hadden, zeg maar... ...ja, die waren zo uitgedijd... ...dat ze eigenlijk... Uh, ...complete farmlands overnamen. En die hadden, zeg maar... ...de... ...ja, zo'n zo boerenfamilie uh, belegerd. En toen kwamen er heel veel mensen... ...uit uh, alle einden van de... ...van Amerika, allemaal van de militiamen zeg maar, het voor hun opnemen. Dus toen kwamen allemaal gewapende mensen uit alle hoeken, gaten van Amerika, die kwamen dus de Bundies te hulp. Oh. Toen moesten die, uh, die het bureau. Klinkt wel als een aflevering van Married with Children. <laughs> ja, dat ja, ja, was het wel waar. Maar toen moesten die uh, bureau of landmanagement inpakken en wegwezen. En toen waren er nog een paar neven van die Bundies, die hadden. Ja, zo'n zo, zo, zo, soortgelijk... Uh, ...probleem in Montana, geloof ik. En... ...nou ja, dat leidde uiteindelijk... ...ook tot een escalatie, maar toen hebben... ...een paar van de bundies daar het leven... Uh, ...gelaten. Dus die zijn toen... ...neergeschoten. Maar die hadden toen een vuurgevecht... ...met de FBI. Ja. Maar dat waren eigenlijk boeren... ...die voor hun rechten opkwamen, zeg maar. En uh, ja, en je had... ...steeds, uh, hoe noem je dat... ...zo'n zo, zo overheid die... Uh, ...steeds meer inpikt... En daar uh, leden ze onder. Ja. Dus het is, uh, ja, het is ja, daar hebben ze ook hun problemen. Met de overheid. Ja. Dus ook de Mormonen zijn er niet vreemd mee. Ja. Het is wat Johan. Ja. Maar goed, uh, ik wil in ieder geval uh, iedereen hartstikke uh, danken voor het luisteren. En uh, uiteraard uh, de deelnemers ook danken voor het deelnemen. Uiteraard, zijn we volgende week weer. Ik wens iedereen uh, vooral uh, ja, heel erg vrolijk en vooral een heel erg vrije week toe. Uh, uiteraard, zijn we volgende week weer. En ik zou zeggen, toedelendoki. En hier is de end tune. Ja, een Glad idee, graag gedaan. Jee, yeah, natuurlijk was... We hebben helemaal vergeten te vertellen dat we nog een suikerpartij gaan houden. <laughs> oh jee. <laughs> ja, maar dat is nog eentje weg, toch? Ja, dat is dat, nog eentje weg. En ja, ja, ja. Ja, volgende ja. week. We moeten het nog even uitwerken, dus. Uh...